Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad Vraaguur van vrijdag 18 januari 2013. Dit Vraaguur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask bartimeusnl Wilt u deelnemen aan het Vraaguur, ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl-i-ask nou, er zijn verder niet heel veel vragen specifiek, verder nog naast, naast de dingen die ik genoemd had bij Blink, of niet bij Blink, bij IaaS binnengekomen. Iets met clouding en agenda, uh, daar heb ik net al iets over gezegd in de inleiding. Dat is in feite een, een, redelijk, uit, of nou, een redelijk uitgebreid. Dat is een behoorlijk uitgebreid item, waar gewoon meer over te zeggen valt dan we dat nu in het korte eerste ding doen. Dus die komt zometeen. Een uh, appontwikkelaar, meneer Van der Merkel, uh, wil apps maken, en die wil hij toegankelijk maken. En dat doet hij uh, niet voor zijn beroep, maar hij heeft er wel tijd voor en wil er ook tijd in steken. Hij staat open voor nieuwe app-ideeën en. ...is bezig met uh, een aantal spelletjes te ontwikkelen... ...die met geluid uh, te spelen zijn... ...en die uh, voice-over compatible zijn. En hij zoekt testers. En testers houdt in dat je een um, eenmalige koppeling krijgt... ...tussen zijn systeem en jouw iPhone, iPod of iPad. En um, als er testversies zijn, dan krijg je een mailtje. In dat mailtje staat een link... Die link moet je klikken en dan uh, wordt de app op je iPhone geïnstalleerd. En, uh, uh, dit gebeurt dus niet via de App Store, maar dit gebeurt via losse links, via een soort testflight of flight simulator, hoe, hoe die dingen maar mogen heten. Er zijn een aantal manieren om uh, losse appjes te verspreiden. Maar het kan hartstikke leuk zijn, dan sta je dus dicht bij de bron en dan kun je daar... Uh, leuke dingen mee doen. Het kost je, zei hij, een uur tot anderhalf uur per nieuwe versie. Nou, wie dat wil, hij of zij melden zich. Het makkelijkste is, denk ik, even als je mij schrijft op e-ask.bartemeeus.nl en zet er even bij dat je testen wil zijn in het onderwerp, dan zie ik meteen waar het over gaat. Dan stuur ik je berichtje door naar die meneer en dan gaat dat helemaal goed komen. Wat daarin moet staan is of je een iPod, iPad of iPhone tester bent. En of je slechtziend of blind bent. En um, ja, globaal een beetje wat je ermee doet. is of je er heel veel mee bezig bent of heel weinig. Even kijken, dan wil Nancy denk ik wel wat vertellen over uh, Blink Magazine. En over de vorige podcast. Uh, wanneer we die kunnen verwachten? Mens, uh, kun jij er nou wat over melden? Hij is even uit de luchtblink gezien um, En daaraan vast zit natuurlijk de qua Kwaagmuur. Um, ik ben druk bezig om um, uh, het allemaal in orde te brengen. Um, ik krijg nu hulp. Dus uh, ik hoop na het weekend dat, uh, dat, het, uh, dat het weer in de lucht is. Je klinkt of dat je sinds die tijd uh, nog niet geslapen hebt. Maar goed, dat zal ook haast niet. Kun je tot die tijd uh, even de. Uh, Directe link van de vorige podcast. Vandaar is nog een vraag naar even ergens mij mailen of zo. Dat doe ik. Oké, okay, nou ja, helaas. Het kan soms gebeuren dat de websites uit de lucht vliegen. Ik heb het met, uh, met Skiplink wel eens gehad. Dat hij gewoon uh, alleen maar zei error. Punt. Of system error. Zonder verder enige vermelding van wat of wie of waar iets aan de hand was. En dan kan je echt helemaal uh, verdrietig zoeken. Oké, okay, gaan we door met het volgende stukje. Uh, Ruud van Zomer heb ik gezien met pc en gehoord met microfoon geloof ik al. Uh, die ging ons alle hoeken en gaten laten zien van het Type in Braille appje. Ruud, hartstikke leuk dat je er bent en uh, dit wil doen. Mochten er nog anderen zijn die appjes willen presenteren, graag. Altijd welkom. En wat mij betreft Ruud brand los. Ja, dankjewel. Uh, ik moet eerst eens even kijken hoe ik die microfoon vastzet. Dat is Alt-L geloof ik, maar hoe krijg ik hem dan weer los? Ook met Alt-L? Ja, klopt. Alt-L is een toggle om die microfoon vast en los te maken. Nou, dat zou dan nu gebeurd moeten zijn. Uh, goedemiddag allemaal voor diegene die uh, ik nog niet gesproken heb. Uh, we gaan het even hebben, kort, want het is, een, het is een heel simpel dingetje, dus er valt niet echt veel over te vertellen. Over type in braille, um, dat betekent dus dat mensen die het braille schrift niet beheersen, die kunnen nu even iets anders gaan doen. Want voor die mensen is het uh, hoogstwaarschijnlijk niet uh, heel erg interessant. Type in braille is een uh, heel simpel tekstverwerkertje waarbij je uh, de tekstinvoer door middel van braille tekens doet. En dat doe je met behulp van 1, 2 en 3 uh, vingergebaren. Ik zal dat zo uh, even demonstreren. Um, het is uh, uh, inderdaad uh, een prettige manier van typen vind ik zelf dan met dat virtuele toetsenbord. Want daar word ik regelmatig patiënt van. En dan grijp ik toch maar weer naar mijn Apple toetsenbordje. Daar kan natuurlijk niks boven. Maar als je dat nou toevallig eens een keer niet bij je hebt of niet kunt meenemen. Dan is dat uh, type in braille toch wel aardig. Om wat langere uh, tekstjes te maken. Je kunt, uh, want het is natuurlijk geen vervanging voor dat virtuele toetsenbord. Uh, want het is een app. Dus die draait in zijn eigen omgeving. Dus als je ergens een gebruikersnaam en een wachtwoord moet invoeren. Dan is het erg omslachtig om dat eerst in type en braille. En dan via het prikbord. Want dat kan dus uh, in een tekstveld te plakken. Maar het kan wel. Hij heeft uh, rechtstreeks... Uh, uh, verstuurmogelijkheden, hè? dus een tekst die je hebt aangemaakt kun je rechtstreeks sturen naar een uh, sms, naar een e-mailbericht, naar Facebook, naar Twitter en dus naar het prikbord en daarmee dus uh, ja, naar elke willekeurige app waar tekstinvoer mogelijk is. En dat werkt perfect, dat gaat echt uh, heel goed. Het is een heel simpel appje, zei ik al, een, een tekstverwerkertje waarmee je inderdaad, nou ja goed, je kunt tekst invoeren, je kunt knippen en plakken, dat kan allemaal. En dat doe je dus met braille karakters. En hoe werkt dat nu? Nou, ik zal eens dus even kijken of ik het ding aan de praat krijg. Muziek. Um, hij moet in mijn app-kiezer staan. Wil. De app Deze dat is hem. Nou, hij meldt zich, en verder gebeurt er niks. Soms roept hij insert mode, dat doet hij dan nu niet. Maar je staat eigenlijk al gelijk in het invoerveld. Als je hem voor de eerste keer installeert, dan komt er nog een of andere melding: uh, dat je hulp kunt krijgen en zo. Er zit vrij uitgebreide uh, hulp bij, uh, allemaal in het Engels. Dat wel. Um, maar goed, hoe werkt dat uh, invoeren nou? Want dat kan nu gelijk al, als je hem gestart hebt dan kun je dat gelijk gaan doen. Aan, in het midden van het scherm, uh, echt in het centrum, bevindt zich een tweetal kolommetjes. Net als een braille teken, drie punten links, drie punten rechts. Het gaat dus om zes punt braille, dat is ook wel even van belang om te weten. En die kolommetjes die bedien je met één, twee of drie vingers. En dan is het de bedoeling, en daar moet je even aan wennen, ik tenminste wel, want in het begin uh, dacht ik van nou als dit het is dan uh, gooi ik hem weg, want dat is niks. Een braille karakter wordt van boven naar beneden opgebouwd. En uh, je moet je dan voorstellen dat uh, die twee kolommetjes, die hebben natuurlijk drie regels Van elk twee punten. En het gaat dus om die regeltjes steeds. Dus, als ik nu één keer in de kolom tik. En je hoeft niet echt uiterst links of uiterst rechts. Als je maar een beetje links van het midden of rechts van het midden. Dan is dat goed. Je hoort een piep. Bloop. Nu heeft hij een punt gezet. Verder hoor je niks. Want je zou nog een paar punten erbij kunnen typen, dat wil ik niet, ik veeg even naar rechts A. en hij zegt A, want ik heb de eerste punt, dat is dan punt 1, de A. Nou tik ik twee keer in de linkerkolom, piep piep, en wat krijg ik dan? Ik een home <laughs> Ja dat heb ik wel eens, probeer het nog een keer, piep piep, nee. B. Want ik heb twee keer in de linkerkolom getikt. Ik zei al, ik ga van boven naar beneden. Dus als ik twee keer tik, krijg ik een B. Nou tik ik drie keer met één vinger. Hè? En dan heb ik de L. Nu zegt hij wel automatisch L, want uh, het, nogmaals, het gaat dus per twee punten tegelijk. Als ik één keer tik, dan gaat hij ervan uit dat de rechterkant leeg is. Ik heb drie keer links getikt. .123, de L. Datzelfde zou ik in de rechterkolom kunnen doen, alleen uh, ja, dat zijn geen uh, karakters. En uh, hij kent ook niet alle braille symbolen, dus dat gaat niet werken. Dat is ook niet zo interessant. Maar hoe gaat het nou als je bijvoorbeeld de C.14? Je zou dus denken, ik tik één keer links en één keer rechts, maar dan vergeet je dat je van boven naar beneden werkt. Dan krijg je, als ik dat doe, poepiep, je hoort ook een verschillende toon, hoop ik. En wat krijg ik dan? De E. Want hij zakt een regel naar beneden. Hoe krijg ik nou de C? Dan tik ik met twee vingers. Eén keer met twee vingers. Krijg ik weer een ander toontje, bliep. En dat is de C. Wil ik bijvoorbeeld de D? Dan tik ik... Twee keer met, euh, één keer met twee vingers en één keer rechts met één vinger heb ik de D. Tik ik twee keer met twee vingers, dan krijg ik, je kunt het al bijna raden, de G. Tik ik twee keer met twee vingers en één keer links krijg ik een Q. Nou, het laatste... Want je hebt, kunt natuurlijk ook beleven dat één zo'n regeltje van twee punten leeg moet zijn. Bijvoorbeeld bij de letter M van Marie. Je begint met twee keer of eh, met twee vingers één keer te typen, Liep. dan tik je met drie vingers en dan met één vinger links en dan heb je een M. Drie vingers is dus een lege regel. Je zou dus kunnen denken dat als je drie keer met drie vingers tikt, dat je dan een leeg hokje krijgt. Dat is ook zo. Alleen dat is wel erg omslachtig. Want dat kun je bereiken door een keer naar rechts te vegen. Dus hij heeft nu de letter M gemeld. Ik tik dus of ik veeg naar rechts en dan krijg ik een spatie. Space. Um, als ik iets wil... Delete of ik denk van, oh, ik heb iets verkeerd gedaan, cancelen... ...verg ik met één vinger naar links. Wil ik een nieuwe regel? Met één vinger naar beneden. En om in het menu te komen, hè, want je hebt een tekstje gemaakt, een, een smsje, zeg maar even... ...die wil je versturen, dan moet je naar het menu... Dan verg je met één vinger naar boven. Menu. Menu. Back zegt hij. Send. tekst. Dan krijg je een kopje. Send. Text message. Text message. Mail. Mail. Tweet. Tweet. Post on Facebook. Send to the clipboard. The send to the clipboard. Dat is de sectie send. Ik ga verder. Edit. Context. Edit. Dat is dus voor de tekstverwerker zelf. Je kunt dus in die tekst kopiëren, je kunt knippen en je kunt plakken en je kunt de hele tekst deleten. Ja, ja. Zo. Nou, nu is hij gelijk gewist en komt hij weer in insert mode. Ik ga nog even terug naar het menu. Maar nu, want ik heb nog een kopje settings. Nou, dat is niet veel. Vibration on. Elke keer als hij een letter klaar heeft en een meldt, krijg je ook, uh, trilt hij even. Ik heb het nu aanstaan. Uh, ik denk dat ze dat doen uh, als je in een wat lawaairige omgeving dit zit te doen. Dan weet je in elk geval dat je een, een goed karakter hebt getypt. Maar heel zinnig vind ik het niet. Help en dan hebben we nog een kopje help. help. Met een knopje help. Online help, English. Online help, ja dan kom je ergens op een site terecht. Dat is wel vrij uitgebreid hoor. Dus als je echt wil weten uh, hoe het allemaal zit, dan uh, kun je dat gebruiken. Restore all, alert Restore all alert messages. Nou ik geloof dat dat maar één is. Dat is die beginboodschap. Uh, uh, allemaal niet heel erg zinvol. Rate. Context. Rate nou ja. Rate type braille on de app store. Rate type braille on the app store. Oh naar manniker. Rate help settings. Delete all the text. En edit. Context. Send. Context. Back. Als laatste, er is ook nog iets met de rotor. Als je in die in dat invoerveld zit, zeg maar. Nee. Dat gebeurt gauw. Als je even naar boven vecht, dan zit je weer in je menu. Komt niet op set. Komt Juist. Als ik nu de rode gebruik, heb ik een navigation mode. Dan kan ik dus door die tekst lopen zonder dat ik hem verander. Dat kan ik met één vinger doen, dan doe ik het per letter. Met twee vingers, dan doe ik het per woord. En als ik drie vingers veeg, dan kan ik naar het begin of naar het eind van de tekst. Selection mode. Selection mode. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet echt veel uh, ervaring mee heb. Maar ik denk dat je daarmee uh, tekst of delen van de tekst kunt uh, selecteren. Daar iets mee kunt doen. En dan weer terug naar de insert mode. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Uh, ja, ik moet zeggen, je krijgt er op een gegeven moment wel uh, handigheid en snelheid in... En je kunt dus best uh, aardig uh, vlot een tekstje typen en dat dus als mail of als sms of wat dan ook uh, versturen. Uh, nog even uh, uh, de braille tabel is dus een tabel. Ik vermoed Engels. Dat heeft zo zijn beperkingen, want het betekent dat een groot aantal karakters kent hij niet. Allerlei accenten en zo als je een omlaag wilt tikken dan roept die unknown character. Maar uh, je kunt wel hoofdletters. Dat is gewoon punt 4, 6. En uh, als je nog niet begrepen hebt. Dan is dat uh, één keer in de rechterkolom met één vinger. Drie vingers. En weer een keer, één keer in de rechterkolom. Heb je punt 4, 6. Dan roept die ook uppercase. En de volgende letter is dan ook echt een hoofdletter. Hetzelfde geldt voor de cijfers. Je maakt gewoon een cijferteken. Twee keer met één vinger in de rechter kolom. En één keer met twee vingers in beide kolommen. Dan heb je een cijferteken. En wat daarachter volgt. Dat wordt dan onmiddellijk geïnterpreteerd als cijfer. Dus eh, allerlei accenten. Dat gaat niet. Maar eh, leestekens bijvoorbeeld. Eh, een punt. ja, Dat is gewoon de gezakte D. Dus je begint met drie vingers voor een lege regel. Dan twee vingers. En één vinger in de rechterkolom. Dan heb je punt, uh, wat is het? 2, 5, 6. De klassieke punt, zou ik bijna zeggen. Dirk um, zei het al, het is geen gratis app. Hij kost uh, 4,49 euro, dacht ik. Ik vind hem dat wel waard, want ik vind het eigenlijk uh, best wel een handig ding. Dus uh, ik vind het niet te veel betaald. Hij is van... Uh, Everywhere Technologies. En WHERE schrijf je dan met w a r e En dat is een bedrijfje van een tweetal uh, onderzoekers aan een of andere Italiaanse universiteit. Ik weet niet meer welke, maar uh, ergens in het land van Berlusconi. Nou, wat mij betreft uh, is het dat wel. Dus mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat wel. En anders gaan we gewoon door. Ik ga eens even kijken of ik hier nu uitkom. Ja, dat uitkomen is gelukt. Dankjewel. Een helder en uh, duidelijk verhaal over een uh, wel op zich bijzondere app, vind ik. Um, het klinkt in eerste instantie redelijk ontslachtig, maar dat is vaak zo met, uh, met alternatieve manieren van typen. Dat is ontslachtig uh, totdat je er iemand mee ziet werken die dat al uh, heel lang doet. En dan heb je zoiets van, wauw. Ik had dat ook met het beginnen met te typen op, op het virtuele keyboard zelf... Dat ik dacht van: jongen, jongen, dit gaat echt helemaal nooit wat worden. En toen zag ik een keer een Amerikaan aan het werk op een filmpje van, uh, op YouTube. En toen had ik zoiets van: zo, kan het zo, zo? Ja, zo kon het ook. Uh, ik heb ook nog een vraag, Gerut. Uh, werkt dit met voice-over uit of met voice-over aan? <laughs> nee, het, uh, het is voice-over is vereist. Uh, het schijnt als uh, als je dat uit hebt, dan, uh, dan wil hij niet eens starten, dan krijg je een of andere foutmelding. En verder heb je natuurlijk gelijk. Uh, het is, het lijkt heel erg omslachtig. En uh, in het begin zit je ook uh, heel erg na te denken van uh, welke volgorde, maar op een gegeven moment krijg je dat letterlijk en figuurlijk in de vingers en gaat het toch behoorlijk snel hoor. Dat valt uh, best mee. Uh, en, en ja, uh, je kunt natuurlijk met dat virtuele toetsenbord misschien ook best uh, tot die snelheid komen. Ik blijf het altijd nog wat moeizaam vinden. Maar ja, ik ben een gemakzuchtig mens, dus ik grijp al snel als het me te langzaam gaat naar zo'n hardware toetsenbord. Daar kan natuurlijk niks tegenop. En dan uh, typ ik daarop. Maar goed, als je in de trein zit of uh, nou ja, je bent uh, buitengaat, dan is het natuurlijk niet altijd handig om zo'n ding uh, bij je te hebben of te gebruiken. En dan vind ik dit een, uh, ja, een aardig alternatief, moet ik zeggen. Dat ben ik zeker met je eens. Verbazend dat het met voice-over aan moet, want je gebruikt gebaren die voice-over ook, ook gebruikt. Dus schijnbaar kun je daar tussen gaan zitten, kun je daar zelf ook op reageren. Dat is wel, uh, wel bijzonder programmeerwerk daar. Oké, okay, zijn er nog meer vragen over deze app? Nou, je hebt inderdaad gelijk. Het, is, uh, uh, uh, het werkt ook alleen maar als je in dat uh, editveld zit en dan ook nog echt midden in het scherm in die kolommetjes. Want ga je daar buiten zitten uh, dan, uh, dan werkt voice-over weer normaal. Dan werkt je rotor ook weer normaal. Uh, dus je moet echt in dat gebied van het scherm uh, zitten. Dan werken die bijzondere gebaren en dan werken ook die bijzondere roto's. Uh, roto die Navigation en Selection Mode... ...dat uh, ik dat kan me voorstellen dat jij als techneut daar wel uh, opgewonden van raakt. Ja, als het mag. Ik heb ook uh, vragen. Uh, kun je dit uh, uh, ook met twee handen doen? Weliswaar niet tegelijk. Maar uh, bijvoorbeeld die, die N, dat je eerst met je linkerhand en dan met je rechterhand... Of, of dat, ...kan dat ook? Of, want dat lijkt me nog wel handiger. Maar ik weet niet of dat kan, hoor. Ik zou niet weten waarom het niet zou kunnen... Maar uh, ik heb nog, nogal grote handen en dikke vingers, dus ik ben al blij dat ik het met één hand uh, op dat scherm kan doen. Want dan, daar zit ik uh, al vaak, uh, ik heb, ik heb zo'n hulster omheen zitten, zo'n uh, uh, harde kunststof uh, hoes. En die heeft wat verhoogde randen, dat is natuurlijk leuk als bescherming voor je scherm, maar ik zit met drie en vier vaak al uh, zit dat ding al in de weg. Maar ik zou niet weten waarom het niet kan. Hij werkt overigens ook, dat heb ik nog niet gezegd, op een iPad. Dan heb je wat meer ruimte en dan kun je zeker met twee vingers of twee handen dat doen. Ja, maar daar heb ik wel even een opmerking over, als het mag. Uh... Als je bedoelt Astrid, dat, je dat, eh, dat je de combinatie in één keer kunt neerzetten kun je dat vergeten. Dat gaat niet. Je, zult dus, je kunt wel met twee handen werken als je de combinaties op zich maar afzonderlijk maakt. Dus als jij die C maakt met de, je linker, eh, een vinger van je linkerhand en een vinger van je rechterhand is dat oké. Okay. Maar je kunt niet een complete combinatie in één keer neerzetten. Dat gaat niet. Dat is één. En daar heb ik er nog een opmerking over. En daarom vind ik het bruije toetsenbordje zo verdomd handig. Eh, als je eh, vochtige handen hebt of je hebt hele droge handen... dan wil je nog wel eens met het eh, virtuele toetsenbordje van die letter afschieten. En ik ben nogal een Piet ongeduld. Ik wil dat allemaal wel een beetje snel kunnen. En als het niet snel kan, dan wil ik het nog sneller. En ik kan het verdomd snel... Uh, met het virtuele toetsenbord. Maar wat ik er vervelend aan vind, is dat ik dan nog wel eens van die letter afschiet. En dan heb ik er weer een verkeerde staan, dan moet ik die weer weghalen. Terwijl je met de braille combinaties zeker weet wat je neerzet. Dus of je nou uh, transpiratiehanden hebt of hele droge handen, waardoor het uh, allemaal wat makkelijker gaat uh, ...glijdt over dat uh, schermpje, dan ben je met je toetsenbordje in braille ja, wat zekerder. En uh, ik uh, doe het ook al vrij lang met dat ding. En ik. Uh, ik moet zeggen, ik ben er ook zeer over te spreken over dat ding. Ik moet mijn handen nog wel eens insmeren met iets en dan zijn ze heel stroef. Nou, dan kun je het hele virtuele toetsenbord al helemaal op je buik schrijven. Want dan kun je niet schuiven. Als het fout is, dus moet je hem optillen. En dan staat er een letter en een donder zeik. En dan ben je met het draaiende toetsenbord veel beter af, tenminste ik. <laughs> Ja, ja, helemaal waar, Herman. Ja, ik, uh, Daar valt niets tegen in te brengen. Ik, uh, het is waar. En uh, het is inderdaad zo dat uh, uh, die kolommen waar ik het over heb, uh, die, zijn, die zijn niet zo klein. En het maakt eigenlijk niks uit uh, waar je je vingers plaatst. Als je het maar in dat gebied doet, hè, dus uh, centraal op het scherm. Ja, of je dan een beetje meer naar links of naar rechts, of naar onder of naar boven. Uh, bovendien die toontjes, die helpen je dan ook. Uh, want als je de, die hoogte een beetje leert kennen, dan denk je van oeps, ik zit verkeerd. Veeg je even naar links en heb je de zaak gecanceld. En dat gaat inderdaad echt vrij snel. Sorry. Uh, it, het kan heel goed met twee handen. Dan leg je hem op tafel voor je. En dan gaat het, dan gaat het echt razendsnel. Ik gebruik hem ook. En voor de liefhebbers, er komt in het voorjaar een app. Uh, die wel werkt als een beukje. Dus dat je inderdaad de karakters tegelijk kunt intikken. Ik heb het gelezen bij de Duitsers en die waren er bij de testversie erg over te spreken. Om oh, in Belgaat. Ja, zo heb je altijd baas boven baas. Hè? Maar uh, nou ja, uh, ik ben heel benieuwd. Want dat zou natuurlijk helemaal toppie zijn. Ja, ik dacht ook eerlijk gezegd uh, in het verleden. Dat appje is ook wel eens langsgekomen in het forum of, of, of elders. Uh, dat het op deze manier ongeveer zou werken als, uh, als Alwine nu schrijft. Maar nou ja, het blijkt dus inderdaad anders te zijn. En nou ja, nou ja, wel een duidelijke uitleg. In ieder geval vast wel de moeite van het proberen een keer waard. Ja, ik heb ook nog een vraag. Stel je voor, je wil iets uit de App Store halen en dan moet je een wachtwoord intypen. Moet je dan eerst in Type in Braille dat wachtwoord intypen, dan het klembord brengen en dan kopiëren? Of kan, dat kan natuurlijk niet rechtstreeks gebeuren dan, hè? Nee, dat heb ik gezegd. Dat kan inderdaad niet. Het is, het is een gewone app die in uh, zijn eigen sandbox uh, uh, opereert. En je zou inderdaad uh, een wachtwoord daarin kunnen typen, op het prikbord zetten en dan elders inplakken. Lijkt mij wat omslachtig. Dan kun je toch maar beter het virtuele toetsenbord gebruiken. Maar op die manier kan het wel. Oké, okay, ik weet het. Bedankt. Oké, okay, namens mij ook nog een keer bedankt, uh, Ruud. Tenminste, sorry, zijn er nog andere vragen? <laughs> Ik wil niemand afkomen. Nee, Alwin staat nog rustig met de bel te overleggen. Misschien komt hij straks hier nog wel even aan het eind van het vragenuur op terug. Uh, gaan we gaan verder met het volgende puntje en dat gaat naar Nancy met de slimme afspeellijst. Nou, slimme Nens, kom maar op. Uh, de slimme afspeellijsten... Brrr, koud, sorry hoor. Um... Tom heeft vorige week al gehad over, uh, over hoe je een uh, afspeellijst kan maken um, en toen riep ik oh nou maar dat kan toch ook met een slimme afspeellijst ja en dan moet ik er wat over gaan vertellen. Um, ik heb even op beide gekeken op uh, de Mac en op de Windows en uh, zoals er waarschijnlijk ook al eerder is gemeld maar dat ik dan misschien heb gemist of anderen ook iTunes 11, um, ja, wel toegankelijk met George. die spreekt het allemaal netjes uit en doet het goed. Supernova, oude versies niet en het zegt dat Supernova 11 dat wel zou doen. Er is wel een script voor iTunes 8, maar niet voor iTunes 11 voor de Supernova gebruikers. Nou, dat wilde ik eventjes tussendoor vertellen. Um, voor de rest, er zijn natuurlijk ook gewoon sneltoetsen binnen iTunes 11. En daar hou ik van, dus uh, daar ga ik ook natuurlijk gebruik van maken. Op Blink Magazine, die nu helaas niet in de lucht is, maar daar staan de iTunes 11 Mac-toetsen. Die staan al netjes in een rijtje. En uh, voor Windows heb ik inmiddels ook al een flink rijtje gevonden, maar die staat er nog niet op. Voor een slimme afspeellijst. Nou, als je dat fysiek gaat kijken, bekijken, dan staat dat uh, ergens onderin je scherm. Nou ja, dat, dat vind ik al te ver, zeg maar. Dat ik daar doorheen zou moeten lopen om onder in mijn scherm op zoek naar een knop te moeten gaan. Daarvoor gebruik ik een sneltoets. Uh, voor de slimme afspeellijsten. En dat kan met, uh, even kijken. De Windows is dat de Ctrl-Alt-N van nieuw. En voor de uh, Mac gebruikers is dat de Alt-Command en de N ook van nieuw. Ik ga even kijken of ik dat uit kan voeren op de Mac... Itunes Aardjensvenster, de video's keuzerondje, de vijf van acht heeft het toetsenbord gekus. Oké. Okay. Nou, ik heb uh, iTunes geopend en het enige wat ik doe is even de sneltoets uit, uitvoeren om, um, om die, uh, die slimme afspeellijsten voorschijn te halen. Ik druk in dit geval op de Mac op de Alt-command en de N. Slimme afspeellijst, slimme afspeellijst, geselecteerd om. Okay. En ik kom terecht in een uh, scherpje bovenop mijn iTunes, een apart scherpje. ziet zit momenteel op een aankluisvak. Om dit aankluisvak in of uit te schakelen, drukt u op Ctrl, Option, Oké. Okay. Ik sta nu op een aankluisvakje, oftewel een aanvinkvakje, en uh, voldoen aan de volgende regels. Wat je doet met een slimme afspeellijst is dat je zegt, ik ga uh, mijn, uh, mijn, mijn muziek ga ik sorteren uh, en dat moet voldoen aan bepaalde regels. En als ik hier dus een vinkje zet, kan ik die regels gaan invoeren. Ik doorloop even het veld. Regelgedeelte, schuifgedeelte. Het regelgedeelte, schuifgedeelte, daar ga ik even in. Het met regelgedeelte, schuifgedeelte. Vier onderdelen. Artiest. grensnummer niet met knop. Artiest. De met die Hij bestaat uit vier onderdelen, zo'n regel. En uh, dat geldt natuurlijk ook voor de Windows. Ziet er eigenlijk hetzelfde uit. Wat mij is opgevallen is dat als ik Supernova of George gebruik dat ik niet boven in het scherm begin, maar dat ik direct in het infovakje sta, waar ik dadelijk nog wel even vertel waar ik ongeveer sta, maar dat is de derde optie, zeg maar. En dat is een beetje raar, want dan zou betekenen dat ik uh, met de shift-tab even twee stapjes terug moet doen, om de regel vanaf het begin, zeg maar, goed in te stellen. Nou, de Mac uh, staat aan het begin van de regel. Je hoorde al dat hij zei dat ik hier artiest kon invullen, maar hij zei ook dat het een, een rolminuutje was. Dus die ga ik even openen. Met die 43 onderdelen vind je artiest. Nou, je hoort al dat er 43 opties zijn. Dit zijn uh, eigenlijk de onderdelen die je in de info-tab vindt. Daar kom ik dadelijk nog wel even op terug. Uh, die ingevuld zijn, kunnen zijn bij al jouw nummers. Nou, Artiest heb je meestal al ingevuld, dus daar kan je op sorteren. Um, je kan bijvoorbeeld op album selecteren. Je kunt uh, nou eigenlijk een heel lijstje waar je op kan selecteren. Wat ik het meest zelf gebruik is de artiestalbum en de categorie. Die gebruik ik het meest om zo'n regel te maken. Uh, ik zet hem even op artiest. Ik weet niet wat ik allemaal in mijn in de ding dingen zitten. Bevat, artiest, Geen op. Bevat, grens op. Vervolgens ga ik naar de volgende knop en er, uh, er staat een bevat. Dat is ook weer een rolminuutje. Als je dat open. De bevat. Druk in. Bevat. Geen met niet op. Dan kunnen, kan ik de zogenaamde voorwaarden geven. Dus met andere woorden, uh, de artiest moet uh, in dit geval bevatten een bepaalde naam. Of bevat niet. bevat niet. Is. Is niet. Begint men. Eindigt om. Nou, in dit Begint geval is. Niet. Is. zeg ik is. Men nu sluiten. Regelgedeelte, schuifgedeelte. Ik kan ook zeggen bevat, maar dan hoeft hij niet in het geheel zeg maar, aan die regel te voldoen. Ik loop door. Werftengst. Leeg. En ik zeg even hier Queen. Doe maar even wat. En -E dit is het infovakje. het einde van de tekst. Het infovakje dat, uh, dat waar Supernova en de, de George. Een beginnen. In het tekst. Dus die beginnen in dit vakje. En als ik even terugloop dan hoor ik nu dat de regel is artiest ja, is Queen. Queen. Nou, Geselecteerd selecteer werktekst. En als ik doorloop, hoor ik dat ik er zelfs nog een tweede regel aan toe mag voegen. Er is zelfs een Er is zelfs een optie dat je kan zeggen, oké, okay, uh, hij moet aan, aan twee regels voldoen. Maar je kunt ook zeggen, hij moet aan één regel voldoen. En binnen die regel moet hij weer aan subregeltjes voldoen. Dat kan ook. Dus dat is om het even ingewikkeld te maken, maar toch, dat is mogelijk. Op dit moment heb ik dus artiest is queen. Ik loop even verder door het scherm om uh, nog meer uh, onderdeeltjes te laten horen. Voeg toe, ook noem. Nou, oh, moet ik even uit uitdetailen. Beperk. Beperkt tot, uitgeschakeld, uit aankruiswak. Een aankruiswakje voor beperkt tot. Met andere woorden, hoeveel wil ik dat er weergegeven gegeven worden? Meteen op een aankruiswak. Die aankruiswak. Die voldoen aan deze regel. Artiest is queen. Oké. 2, 5, inhoud gezet. Standaard staat hij op 25. Ik Onderdeel hem, venster niet op. Nou, je hoort al dat ik hier kan zeggen uh, wat, wat bedoel je precies Nou, ik kan hier op onderdelen. Ik kan op grootte. Uur. Ik kan op minuten, dus op tijd. Daar kan ik dat allemaal op instellen. Nou, ja, meestal staat het standaard op onderdelen. En daar wil ik het ook gewoon op houden. Dan vervolgens komt er geselecteerd, geselecteerd op. Willekeurig. Willekeurig. Nou, met dit, uh, hier kun je natuurlijk. Als ik dit open... Benieuze 13 onderdelen vind je willekeurig. Alweer genre, naam, hoogste beoordeling, laagste beoordeling. Meest recent afgespeeld, minst recent afges Meest afgespeeld, minst afgespeeld. Meest recent toegevoegd, minst recent toegevoegd. Meneer Sluiten, willekeurig. willekeurig. Nou, hier, hier kan ik hem dus nog alsnog selecteren op een andere soort volgorde dat ik zou willen binnen deze selectie die ik dan Benieuze. gemaakt heb. Met de regel die ik heb uh, gemaakt. Zoek alleen aangekruiste onderdelen, uitgeschakeld, aankruiswak. Ja, dat is ook mogelijk. Dus ik heb een aantal nummers geselecteerd. En vervolgens wil ik dat die daar een mooie afspeellijst van maakt. Werk direct bij ingeschakeld aankruisbak. Werk direct bij, nou daar hou ik van. Direct actie, graag. En die staat ook standaard aangevinkt, dat is mooi. Heb ik nog een knop. Annuleren. Oké, standaard knop. En de oké knop, en ik geef een enter. Nu, naam, afspeellijst, dialoog, venster. Geef een naam voor de afspeellijst op. Ik krijg een nieuw klein schermpje bovenop mijn iTunes. die andere is verdwenen. Geef naam voor de afspeellijst op. Je zeg maar meteen nog een tekstelement. Nou, natuurlijk noem ik hem Queen, want uh, dat, daar gaat hij uiteindelijk over. En ik ga naar de OK-knop. Okay nu in iTunes-venster, muziek-venster, muziek-nop. En vervolgens heb ik in de afspeellijsten een Queen-lijst gemaakt. Ik zeg maar, ik laat het noemen. Ik zal het afbreken met werken met afspeellijsten tabel. Rijt van 26. Helaas is er met de opname van Nancy iets misgegaan Dat betekent dat het laatste stuk van haar verhaal over de slimme afspeellijsten er niet meer op is gekomen We gaan dus nu verder met het verhaal van Dirk over iCloud In zijn algemeenheid is de cloud een bewaarplaats op internet En meer is het gewoon niet Sommige apparaten kunnen aansluiten bij de cloud Of sommige apparaten kunnen informatie plaatsen in de cloud bij cloud kun je echt van alles voorstellen, uh, het kan zijn dat je koelkast in de cloud zit, dus dat je op afstand kunt bekijken wat er in de koelkast zit en wat de uh, uiterste houdbaarheidsdatum is. De cloud kan aangesloten zijn op een printer die voor jou de artikelen print die jij op je boodschappenlijst moet zetten, of eventueel de winkel waar je ze halen moet. De cloud kan de verwarming zijn, zodat je op afstand je verwarming aan en uit kunt zetten. Maar. Uh, God, verzinnen is iets extreems. Ja, de cloud kan ook een uh, urinemeter zijn die in het toilet gebouwd zit. Als je op een knopje drukt en piest, dat die dan meet hoeveel suiker er uh, gespoten zou moeten worden als je suikerziekte hebt. Maar de cloud kan ook gewoon muziek bevatten. Oftewel, de cloud, het begrip cloud is gewoon echt heel extreem breed en zal in de, denk ik, nabije toekomst uh, alleen maar verder opgetuigd worden. Dan gaan we denk ik nog mooie dingen zien. Als ik de cloud beperk tot uh, iCloud, dan uh, wordt het al iets makkelijker uit te leggen. De iCloud is ook een plaats op internet en dat is eigenlijk een backup plaats voor iCloud Compatible apps. Dus als een app zegt dat die iCloud compatible is en je hebt een iCloud-account ingeschakeld, betekent dat dat er een kopie op je iPhone, iPad, iMac, Windows-machine gemaakt wordt en dat het ook in de cloud gezet wordt. De andere kant op is dat apparaten waar die bijvoorbeeld afspraak niet op gemaakt wordt en die wel in de cloud zijn met een iCloud-compatible agenda, automatisch ook die afspraak binnenkrijgen. Dus de cloud is een manier om afspraken te synchroniseren, om e-mail te synchroniseren, om documenten te synchroniseren. Uh, bijvoorbeeld pages kan in de cloud. En in dit geval, of in de, het, het huidige verhaaltje, ga ik het doen met afspraken. Ik heb daarvoor twee apparaten, een iPhone en een uh, iPod. Ik pak om te beginnen mijn iPhone en ga... In mijn agenda kijken. Agenda. In planning. Ik gebruik Call Alarm als agenda. Instellingen. En ik zoek vandaag op. 2013 op de hele dag kennismaking met de nieuwe bestuurder. Utrecht 1619. Nou, dat zijn drie afspraken. Een afspraak met de meneer. Een afspraak voor I-Ask uh, e en een afspraak voor volgende week maandag. Dan gaan we kennismaken met de nieuwe bestuurder van Bartimeus. Als ik een uh, nieuwe afspraak hierin zet, en dus ook deze afspraken, staan ze en op deze uh, agenda. Dus fysiek op mijn iPhone en ze staan in de cloud. Waar je dan wel op moet letten is dat ze in de goede agenda geplaatst worden. Als ik de standaardagenda van Apple hier even bij pak. Dat is misschien verstandiger omdat die voor mensen bekender is. Nou deze agenda heeft dezelfde afspraken, dat zal je niet verbazen. De net als ik verger Maandag kennismaking met de nieuwe bestuurder. De hele dag Utrecht Accessibility. En dat komt omdat de Agenda Apps. dat is in feite een soort schil over de. Agenda Database van Apple. En die Agenda Database handelt alles af met de cloud en met weet ik veel wie. En de Agenda Apps niet. Een Agenda App is een verzameling van agenda's. En een van die agenda's kan de cloud-agenda zijn. En als je een nieuwe afspraak maakt, kun je naast. Uh, een persoon in de locatie begin en einde ook een agenda invullen waar die in moet komen te staan en je moet dus als je uh, ervan uitgaat dat je uh, met de cloud wil werken ervoor zorgen dat je agenda's in de cloud agenda komen nou dat doe je op twee manieren kan dat, ik voeg nu een afspraak toe hij staat goed ik maak even een afspraak met mezelf T Hac. Hoofdletter F. Nou. Hoofdletter D. Hoofdletter D. J. K. Locatie. Begin. Herhaal. No. Genodigde. Melding. G. Ik veeg nu naar rechts toe. Agenda. Calendar. Hij komt in de calendar agenda. Als ik deze dubbeltik. Agenda. Annuleer. Knop. Kan ik hier kiezen in welke agenda die komt. Agenda. koptekst, Gereed. Knop, Google Mail, beware account, koptekst, de Gmail .com. Daar heb ik een Google Mail-beware agenda, koptekst. een iCloud koptekst, agenda, geselecteerd kalender. En dus de kalender onder de iCloud kop is geselecteerd, en dat de is mijn agenda die gesynchroniseerd wordt met de iCloud. Nou, er zijn nog een thuis- en een werkagenda, etc. Je kunt hier dus van allerlei combinaties maken met agenda's die je in, in deze app krijgt te zien. En um, je kunt dus ook de agenda bepalen waarin een bepaalde afspraak gemaakt wordt. Wat denk ik ook belangrijk is te melden is dat als je met cloud-agenda's werkt... kun je volgens mij niet of dan in ieder geval heel lastig ook je agenda's met Outlook synchroniseren... Als je dat wel wil, dan moet je een behoorlijk nieuwe versie van Outlook hebben. Ik dacht 2007 of misschien zelfs wel 2010. Die ook met de cloud uh, kan synchroniseren. Dus dan kun je niet meer via een kabeltje synchroniseren, dan moet je dat via de cloud doen. Ik ga hier even terug. Ik annuleer deze afspraak even. Die annuleer ik ook even. Kom op. Juist. Alle agenten, agenten. Hier heb je een Alle Agenda's knopje, zit linksbovenin. En dat is de knop die uh, bepaalt welke agenda's je allemaal ziet in je KLNDER. Zoals dus ik die dubbeltik. Agenda's knop. Agenda's wijzig. En ik ga hier vegen. Agenda's complete. Verbergt alle agenda's. Doebalmail bewaren account. Alle. Doe mail bewaren account. Werkstraatgemail.com. Verjaardagen van contactpersonen en alle... Agenda. Meer info. Agenda. Kalender. Meer info. Kalender. Het lastige is hier wel dat je, ho je hoort niet hoort of ze geselecteerd zijn. Dat zijn ze schijnbaar even een beetje vergeten. Maar als je ze tikt, worden ze geselecteerd. En um, komt dat goed. Een ander punt waar je rekening mee moet houden: met uh, een kopie in de cloud. Dat is bij instellingen. Er zijn er twee zelfs. Ik ga hier even uit. En ik ga hier even naar instellingen toe. Instellingen. Ik heb hier 6.01 op staan. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Ik loop hier naar... Helderheid E-mail, e contacten, agenda's. E-mail, contacten en agenda's. Die tik ik dubbel. Nou, daar zit heel veel. E-mail, contacten, agenda's, instellingen, terugknop. In waar ik niet op inga op dit moment. Uh, het enige deel wat ik nu even ga pakken is het agenda deel. Dat zit onderaan. 13 die bus 8 tot en met 15 van 29. ...laat afbeeldingen... B ...contacten... Kop oh. ...standaard account... ...contacten die u niet... importeert in op ...agendas... Kop daar heb ik het agenda deel... daar heb ik de volgende instellingen... ...meld uitnodiging... Met. ...meld uitnodiging... Nou, dat is voor het cloud deel niet interessant... tijdzone... Met. ook knop. niet... synchroniseer... alles... knop... dat is wat u moet synchroniseren met de cloud... Standaard knop. Standaard agenda, kalender, En daar heb je de standaard agenda. En die is wel van belang. Die moet dus op de agenda staan die je bij iCloud gebruikt. Activiteiten die u niet in een bepaalde agenda aanmaakt worden standaard aan deze agenda toegevoegd. Oftewel activiteiten die u niet in een bepaalde agenda zet. Dus wat ik net liet zien bij het uh, maken van een afspraak. Die komen automatisch in deze agenda. En deze agenda moet dus goed staan. Standaard agenda geef prioriteiten die standaard zijn. Doe hem even. Dubbelklikken. Standaardagenda e-mail. Terugknop. Standaard. Doe dubbelklikken. op De tekst aan het gmail.com. iCloud. Koptekst. Dat, Dat een iCloud. Agenda. En de volgende moet geselecteerd zijn. Geselecteerd. Caritas. En dan betekent dat dus dat als ik niet iets bijzonders uithaal met een afspraak. Of dat een onder programma afspraken in mijn agenda zet. We hebben het vorige keer wel eens een keer over uh, select the date gehad. Die toegang heeft tot je agenda en de afspraken in kan zetten voor tijdelijk of voor gemaakte afspraken. Die zet je dus ook in de standaard agenda. E terugknop. Ik ga even terug. E-mail, instellingen, terugknop. Instellingen. De andere instelling die ermee mee te maken heeft, dat is de iCloud-instellingen. Je moet deze niet verwarren met de, de App Store-instellingen. De App Store gaat over apps, om die te synchroniseren tussen met name iPad, iPod en iPhone-producten. En de iCloud gaat een stap verder. Die kan ook synchroniseren met PC's en dat soort zaken. En die gaat juist niet over apps, maar over de rest. Ik tik iCloud even dubbel. Hier veeg ik naar rechts. Dus hij geeft daar het account. Er is een knop, daar kan ik nog verder in kijken. De e-mail wordt niet door mij of bij mij in de iCloud gezinkt, Omdat ik een ander e-mail account gebruik dan het iCloud account. Contacten wel, dus dat betekent dat ik, als ik straks een andere iPod pak, of een iPod pak en die koppel aan deze cloud, dat de contacten gesynchroniseerd moeten worden. Agendas. Agendas ook. Herinneringen. Herinneringen. Safari. Ja, Safari ook. Notities. Het. Notities niet. Pasbok. Fotostel. No documentums, leefgegevens. En documenten slash gegevens, dat zijn programma's als pages en numbers. Dus alles wat ik daarin maak, of zet, of open, of wat ook, wordt ook in de cloud gezet. Zoek mijn iPhone. Zoek mijn iPhone. Met zoek mijn iPhone kunt u deze opslag en reservekopie knop. Bij opslag en reservekopie kun je zien hoeveel cloud je nog over hebt. Je hebt 5 gig, die is gratis. En je kunt het bijkopen. En daar kun je ook instellen of je een reservekopie in de cloud wil maken. Dus die kun je dan ook weer uit de cloud trekken op het moment dat je met een nieuwe iPhone begint. Oké, okay, om te laten zien dat het werkt en hoe het werkt, gaat mijn iPhone even slapen. En komt mijn iPod. Die is zo dun dat ik het bijna lastig vind om te bedienen. 16 uur 2. Ontgrendel. Ik ga naar... Contacten. De agenda. agenda ja, ik doe deze agenda dubbel agenda. Hij zegt agenda, geen agenda's. Geen agendas. Zoek in twee agendas. Zoekveld. Geen activiteiten. En ik heb hier geen activiteiten. Waarom die nou in twee agenda's wil zoeken, weet ik niet. Even. iPod, balk op, agendas. Knop. Oké, okay, hij zegt gewoon agenda's knop. Dat geen agenda's, dat zal hij wel even gedroomd hebben. Als ik deze dubbeltik. Agendas, wijzig. Knop. En hier naar rechts ga vegen. Ton alle agendas op mijn iPod-hertz. Poptext. Agenda. Nieuwe info. Agenda. Andere. Poptext. Verjaardag. Ja, dat zijn dus de agendas die hier zijn. Dat betekent dus, als ik nu kijk wat de standaard agenda is, dat zal waarschijnlijk de agenda van die iPod Touch zijn. Dus als ik deze in de cloud gooi, moet ik erop letten dat ik of met de hand alles in die iCloud agenda zet, of de standaard agenda omzet in de goede agenda van iPod. De cloud zit bij instellingen hier ook. contacten. Video, software, mail, muziek, inst, links, instellingen, 1-1. Die doe ik dubbelteken. Vriesdagsmoord, Polyfluid, Niets, Beest, Algemeen. 1-geluiden, knop. Helderheid en achter, privacy. Een kruid, knop. De iCloud. Een kruid, instellingen, terugknop. Ik veeg je naar rechts. Een kruid, context. Enkel idee, visie.nl, gepastwoord, vereist, beveiligd, ticketlogging, vrijs. Nou, hier is nog niet. Uh, Apple ID wachtwoord vergeten? Uh, hier staat wel mijn Apple ID al ingevuld, maar nog niet het wachtwoord. Dat ga ik even doen en doe ik even op een toetsenbord, zodat dat en niet hoorbaar is. En Oh, dat doe ik nog verkeerd ook, denk ik. En ik doe de login knop dubbel tikken. En nou wil die even. Hij ziet dat er uh, gegevens in Safari staan op deze iPod. En hij ziet ook dat er gegevens in de iCloud staan. En hij vraagt van moet ik die combineren op deze iPod. Uh, dat maakt hier niet zoveel uit. Dus ik zeg in dit geval combineer. Dus dat betekent dat ik eventueel ook dubbele kan krijgen. Combineer. Hoppa. Attentie. Safari gegevens inschatten. dan zegt hij. Attenie. Mag ik laat de locatie van uw Appletijd gebruiken? Uwees gaat tot in de voorzieningen van zoek mijn iPodEtz in. Waarom in de mogelijkheid de locatie van deze AppleText op de plattegrond te tonen. De zoek mijn iPhone stond in dat andere ding aan op de iPhone. En dan zegt hij van, nou, misschien wil jij zoek mijn iPod ook wel aan hebben. Dan heb je zo, jongen, doe je best. Uwees gaat tot in de staat niet toe. Klopt, oké, klopt. Oké. Instellingen, terugknop. Als ik nu ga vegen naar rechts. Ik heb context. Account. Werkopvisie.nl. Knop. Heb ik weer het account. E-mail uit. E-mail uit. Contacten. E contacten aan. Agenda's. E agendas aan. Rennemen. E Safe. Noticies uit. E Pasbok. E foto's T. E documenten slasgens. E dus dat betekent dat. ...van alles wat aanstaat... ...nu op deze iPod ook alles direct... ...semi-direct in ieder geval beschikbaar moet zijn. Dan gaan we kijken of dat inderdaad echt, uh, echt zo is. Ik ga naar de agenda. Nu heeft hij om te beginnen veel meer agendas. Net had hij alleen maar agendas op de iPod. Agendas gereeds alle info bij die meer info kun je de kleuren bepalen en dat soort dingen. Nou, ik ben nu gereed. Als ik nu naar vandaag ga en ga zoeken wat hij daar kan vinden. Zof je hoe zijn iPhone 10 op het. Als ik vragen, 15e maandag januari 21, doe je vriend. 15de telefoon, doe je 15 15 telefonisch. En hij mist daar één. Maandag januari 21, 2013. Komttekst. Hij mist daar een afspraak, namelijk die met de bestuurder. En die heb ik in een andere agenda gemaakt. Dat klopt, dat is de Accessibility Agenda. Die worden dus hier niet. ...in de iCloud gedaan. Maar die wordt op zijn beurt weer gesynchroniseerd met andere agendas van Accessibility. Dus vandaar dat dat uh, hier niet voorkomt. Nu moet ik nog twee dingen controleren. Ten eerste, van, klopt het echt als ik een afspraak op mijn iPhone maak... ...dat die hier ook terugkomt. En ten tweede staat de standaardagenda van de iPod... ...bij instellingen, e-mail en agenda's... E-mail, contacten en agenda's. Staat de standaard, AA, nou, standaard agenda daar op de goede instelling? Als hij dat staat, dan uh, moet hij dat dus gewoon goed doen. Nou, om dat te laten zien, pak ik even mijn iPhone. Twee van die die met zoek mijn iPhone, iPhone en ik ga naar de een, app een, kiezen. Een, een, kiezen. Nee, naar mijn agenda. Agenda. Wijzig. Knop. Alle. Doe dan weer Richting vergrendeld. Wijzig. Agendas. Grijpt. Knop. Hier ben ik ook wel grijpt. Ik maak. Alle agendas. Agendas. Korte nieuwe afspraak. Zoek in alle agendas. Volg toe. Knop. Hoppa. tekst Volg toe. Annuleer. Maak maar weer een afspraak met mezelf. Haar hoofdletter B. Of E. E. E. E. Kijken wanneer die is. vrijdag 18 januari Oké, okay, van 17 tot 18.00 uur. Ik zet hem op gereed. En als ik nu hier op de iPhone kijk. Heb ik hier het IASQ vragenuur om 15 uur en. Mij om 17 uur. Dan zou het heel aardig zijn als ik nu mijn iPodje pak. Ik moet hem wel even opnieuw starten. Wil hij synchroniseren? Ik weet niet zeker of ik hem uit de app kiezen moet gooien. Dus ik tik hem nou dubbel. Ik ga zoeken. 15 uur. Maandag, januari 21, 2013. tot 17 uur. Als ik vraag het nu, 15 uur. Vlas zich 17 uur. Hij staat nu ook hier in mijn iPod agenda. Uh, je krijgt wel wat enge vragen als je een uh, apparaat uit de cloud haalt. Bijvoorbeeld of hij al zijn afspraken moet wissen van het apparaat. En die vraag is een beetje vreemd gesteld. Ik zal hem even... Laten zien. Dus nu gooi ik mijn iPod weer uit de cloud. Dan dubbeltik ik het account. Oh. Sorry, ik was een scherm te ver instellingen de lift onderin foto's, video's, -on, documenten te zoeken en dubbel. Met zoekopslag in het geactualiseerd verwijderen van heb ik het verwijder account en daar bedoelen ze mee niet verwijderen je totale iCloud account, maar verwijderen van deze iPod. Attentie. Als u dit verwijdert, worden alle op iCloud bewaarde foto's, foto's en documenten verwijderd van deze iPod Touch. Dus als ik het account verwijder, wordt alles van deze iPod Touch weggehaald. Verwijder knop. Ik zeg verwijder. Attentie. Wat wilt u doen met contacten, agenda's en inbrengen in Safari gegevens van de iCloud? Uw iPod Touch is detail verwijderd. Wat wil ik doen met de contacten en agenda gegevens? Bewaar op de iPod Ik kan hem bewaren op de iPod Touch. Dan wordt het account dus wel verwijderd, maar de gegevens tot nu toe blijven staan en hij synct niet meer. Verwijder van de iPod. Knop. Ik zeg verwijderen van de iPod. Atensie, verwijderen. Dan roept die attentie verwijderen. De instellingen, tochtist. En nu is mijn iCloud-account verwijderd. Ik ga naar mijn agenda. Vrijdag 18. Daar zegt hij geen activiteiten. En ik hoop dat ze nu op mijn iPhone allemaal nog wel staan. Dus pakken we die nog even als laatste. Dat is plus... ...kennismaking met de nieuwe bestuurder... ...hele nou, dag... ...dan ga ik hier even... ...agenda in planning op... Dat kiezen. naar mijn agenda toe... ...vrijdag 18 januari... ...ik dubbeltik de agenda... ...alle agendas... ...agendas maandag... ...januari 21... ...2013... Klopt. ...kennismaking met de nieuwe bestuurder... ...hele dag... ...Utrecht Accessibility... ...en die staat dus inderdaad... ...wat ik al zei... ...in een andere... ...eh... Uh, gesynchroniseerde agenda. En deze agenda op mijn iPhone bestaat gelukkig nog wel. Wat ik al geschreven, het zal een heel verhaal worden. Nou, dat is het weer geweest. Nogmaals, ik hoop niet dat het te saai was en dat het in ieder geval voor iedereen duidelijk is hoe je nu synct en waar je op moet letten en dat het dan echt gewoon goed gaat. Je kunt dus ook, zou ik mijn iPhone verliezen of zou ik het uh, account verwijderen van mijn iPhone, kan ik hem gewoon op een iPod weer terugpakken, want het blijft keurig in de cloud staan. Wat er over, het, het is niet echt een backup, want je kunt hem, uh, het is een soort real-time backup. Kijk, een backup daar verstaan we bij, je maakt een backup ergens van en kunt die weer terugpakken. Dat is de cloud niet. De cloud is echt een synchronisatie backup. Dus als ik, een af, als ik alle afspraken uit mijn iPhone agenda weggooi, dan zijn ze ook uit de cloud verdwenen en kan ik ze ook niet meer terugpakken. Ik geef de microfoon vrij voor vragen. Ja. Ik heb meteen wel even een vraagje over dat laatste stukje, Dirk. Want als ik het nou toch goed hoor, dan hoor ik daar die afspraak voor maandag met de bestuurder. En die, al die andere afspraken hoorde ik ook op jouw iPhone niet meer. En dan zou ik toch bijna denken dat daar ook die agenda's verdwenen zijn. Terwijl dat volgens mij niet de bedoeling was. Maar misschien heb ik het verkeerd gehoord. Dus uh, ja, dat was wel even voor mij, uh, nou ja, even schrikken in die zin. Dat er dan toch iets gebeurt wat jij naar mijn idee niet voorzien hebt. Dat mag ik uh, eigenlijk hopen van niet. Ik ga even voor de zekerheid even de agenda kijken. Nee hoor, ze zijn niet weg. De heer Schoonheid, 12.30. Daar heb ik het. Heer Schoonheid. Als ik Asperge nu, 15 uur, vanzelfsprekend. 17 uur. Die staat er nog wel in. Maandag, januari 21, 2013. Tennismaking met de nieuwe bestuurder. Nederdacht. Tegen 15 uur. Dus dat zijn wel. Uh, de, de overige afspraken staan er nog wel. En als ik dus bij deze afspraak die niet op mijn iPodje potje kwam. Als ik die even kijk welke agenda die wel staat. Dus die staat at derkextra.gmail.com. Dus die heb ik gewoon niet in mijn standaardagenda gezet. Ik heb een pootje op een andere manier gesinkt om te testen of dat ook werkte. Maar om jouw vraag te beantwoorden, mijn andere afspraken staan er gelukkig nog wel in. Anders zou ik echt een probleem hebben. Ja, nee, ik, ik begrijp het nu en ik hoor het nu ook. Alleen volgens mij, en misschien kan iemand anders dat bevestigen... ...vandaar mijn, uh, mijn toch wel verbazing, had je dat niet net even laten horen. Ik hoorde toen alleen die afspraak van de 21ste. En toen dacht ik, ja, dat is logisch dat die er nog is. Maar uh, die andere hoorde ik toen niet. Dus ik denk, hé, hey, zijn die nou toch weg? Dus vandaar even mijn verbazing. Domheid mijnerzijds. Ik had die andere afspraken ook even moeten laten horen. Maar ze staan er nog. Heb ik uh, ook nog even... Twee vragen. Um, de eerste is misschien vragen naar de bekende weg. Ik, ik denk dat dit ook de manier is uh, waarop je met iemand een agenda kunt delen. Uh, bijvoorbeeld je partner. Maar de tweede vraag is... Um, kun je nou ook afspraken, één afspraak in meerdere agendas tegelijk zetten? Want kijk, je hebt, als je met z'n tweeën bent, je hebt, de een heeft... Een agenda, de ander heeft een agenda en heel veel van die dingen zijn voor de een niet interessant en voor de ander niet interessant, maar je hebt ook iets gemeenschappelijks. Uh, en het is natuurlijk niet de bedoeling om uh, drie keer dezelfde uh, afspraak te noteren. Kun je dus met andere woorden in twee verschillende agenda's één, afspraak tegelijk zetten. Ik hoop dat het duidelijk is. Ja, je vraag is duidelijk. Uh, het antwoord is nee, dat kan niet. Het werkt eigenlijk de andere kant om. Uh, het werkt de andere kant om. Uh, als jij uh, je agenda open doet, dan staan daar bijvoorbeeld drie agenda's aangevind die jij wil zien. Uh, bijvoorbeeld jouw werkagenda, jouw privéagenda en jouw gezamenlijke agenda. En als uh, jouw partner... ...zijn of haar agenda open doet... ...staat er ook drie... Uh, ...agenda's in... Werk agenda, ...haar werkagenda... Privé ...haar privéagenda... ...en jullie gezamenlijke agenda. En de grap is dus dat als... Uh, ...jij iets op je werk wil afspreken... ...zet je dat in je werkagenda... ...en is het dus automatisch... ...niet in de gezamenlijke agenda... En wil jij uh, iets gezamenlijk afspreken of een gezamenlijke afspraak maken, dan zet je hem in die gezamenlijke agenda. Je kunt voor zover ik weet niet in twee agendas tegelijk een afspraak maken. Je kunt er maar één agenda selecteren. Maar je kunt dus wel twee of drie agendas tegelijk inzien. En daarom werkt het systeem. Ja, nee, snap ik. Nou ja, ik, ik vraag het hierom, omdat het soms inderdaad uh, handig kan zijn uh, om een werkafspraak toch ook aan de ander te communiceren. Maar ja, uh, en. en ik hoef niet te weten wanneer Inge allerlei uh, werkoverleg heeft en zo. Want dat, uh, en zij zal niet uh, geïnteresseerd zijn in wat ik allemaal aan politieke uh, toestanden hier uh, moet aflopen. Maar soms zijn er dingen uh, die je moet weten omdat je later thuis bent of wat dan ook. En dan zou dat handig zijn als je dat uh, in meerdere agendas tegelijk kon plaatsen. Maar goed, als dat niet kan, uh, geen man overboord natuurlijk. Want uh, dan moet je daar gewoon uh, een, uh, een truc op verzinnen... Zodat ...dat je het wel allemaal uh, gecommuniceerd krijgt? Nou, Het hangt een beetje van de apps af ook die je gebruikt. De agenda die ik gebruik heet Call Alarm. En die kan wel een kopie van je afspraak maken. Uh, en dan kun je bij die kopie een andere, een andere agenda zetten. Dat mag wel. Maar dan denk ik wel dat je hem zelf twee keer ziet. Omdat je dan... Je hem ziet in jouw werkagenda en hem ziet in je gezamenlijke agenda. Op die manier uh, zijn er waarschijnlijk wel uh, apps die daar creatiever mee omgaan dan de Apple-agenda. Oké, okay, is in orde, bedankt. En misschien, uh, ja, uh, omdat je dus drie verschillende of twee verschillende agenda's hebt, je kunt ook zeggen: uh, Ik geef uh, mijn vrouw toegang tot die werkagenda en zij tot de mijne. En dan kun je zeggen: Oké. Okay, als ik hem wil zien, vind ik hem aan dat hij moet verschijnen in mijn agenda. En als ik hem niet hoef te zien, dan vind ik hem uit dat hij niet hoeft te weergegeven in mijn uh, totale agenda. Ja, want je kunt ze per keer verbergen, hè? Ja, inderdaad. En vroeger hebben we wat afgemodderd met z'n allen om onder Outlook agenda's gedeeld te krijgen... ...via allerlei ingewikkelde servers en zo. Dit werkt toch echt van een stuk mooier, vind ik. Ja, Dirk, toch nog even een vraagje ook. Want, want dat, dat toegang geven tot een agenda... Ik neem aan dat dat alleen kan als je van dezelfde iCloud gebruik maakt. Of, of, of kan het ook nog op een andere manier? Want, want dat was even wat ik dacht. van, hé, hey, Dan kun je ze toch ook op je eigen iCloud bewaren. Maar dat lijkt me dan toch niet. Want hoe krijgt die ene dan inzage in die andere agenda? Dat kan op een heleboel manieren. Uh, dat kan inderdaad via iCloud. Uh, binnen de iCloud kun je ook verschillende agendas hebben. Maar daar heb je dan beide dezelfde toegangen toe. Um, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat ik met jou een iCloud agenda deel. En uh, met jou en Nancy samen een Gmail agenda. Waar dus dan Nancy, even kijken dat ik het nou goed zeg, niet in onze iCloud agenda's kan kijken. Maar wij wel in haar Gmail agenda. Dus op die manier kun je die toegangen doen. En dat kan uh, Gmail zijn, dat kan... Uh, ja, een call-account een call noemen ze dat. Er dat, dat, zijn er wel meer van. Maar het kan ook bijvoorbeeld een exchange-agenda zijn. Of iets dergelijks. Of, uh, en die kan dan wel weer gekoppeld zijn met Outlook overigens. Dus daar zijn allerlei bizarre combinaties te maken. Uh, waarbij je dus een combinatie, kunt, een combinatie van allerlei agenda's kunt laten weergeven in jouw agenda. Wat uh, door... Uh, Apple niet ondersteund wordt, is het kleurtje van de afspraken. Voor mensen die kunnen zien, kun je uh, alle... Sorry, wat door de voice-over niet ondersteund wordt, is het kleurtje van de afspraken. En voor mensen die kunnen zien, kunnen alle afspraken echt kleurtjes krijgen en is het heel snel overzichtelijk. Ik bedoel natuurlijk dat alle afspraken uit een bepaalde agenda een bepaalde kleur hebben. En dat maakt het overzichtelijk. De andere vragen. Anders gaan we door met vragen voor Nancy over de slimme afspeellijsten. Uh, ik heb nog twee vragen. Sorry. Um, jij zei dat uh, in de iCloud uh, alles vanuit je iPhone of iPhone uh, real-time gesynchroniseerd wordt. Zeg je voor dat er uh, in mijn contact van, van alles fout gaat. Die kun je dan niet meer dus vanuit de iCloud terugkrijgen. Begrijp ik dat. En in de tweede plaats zei je in het begin van je verhaal... Uh, uh, ...apps... Uh, ...komen nooit in de iCloud uh, te staan. Uh, kun je die dan ergens anders neerzetten? Je eerste vraag begreep ik wel en zal ik beantwoorden. Je tweede moet je nog wat nader toelichten als je wil. Uh, als jij uh, bij contacten waarbij je synkt in de iCloud... Uh, ...dingen in je contacten verandert of contacten weggooit... ...of contacten door elkaar hustelt of wat je ook daarmee maar kunt doen... ...wordt dat direct gevolgd in de iCloud. Dus je kunt de iCloud... Wat dat betreft niet gebruiken als backup voor je contacten. Er zijn wel apps voor die dat wel kunnen, en bijvoorbeeld zo'n iFlashdisk, waar ik het vorige week over had, die kan dat ook. Maar iCloud is daar niet voor. Maar wat doet dan die reservekopie op die iCloud? Zitten daar dan ook uh, contacten in? Want dat is toch wel een backup? Je reservekopie is een backup. Uh, ...daar zal ik dan ook nog eens keer een item aan wijden wat daar wel en wat daar niet in zit. Dat is een heel complex verhaal. Maar er zitten niet uh, per definitie iCloud uh, afspraken in. Ja, de tweede vraag uh, die vervalt dan eigenlijk... ...want uh, ik had eigenlijk een beetje de indruk dat uh, in de iCloud inderdaad een soort backup be, uh, bewaard werd... En dus ook van de apps, maar uh, dat is gewoon niet zo. De apps worden uh, bewaard in je, in je reservekopie. En sommige inhoud van sommige apps worden wel bewaard en andere niet. Daar is Apple nogal vaag over. Ik wil wel uh, voor een volgend vragenuur, zal ik dat meenemen. Dat we daar eens even kijken van wat bij welke versie wel en niet bewaard wordt en waarom. En uh, daar is wel wat algemene richtlijnen voor, maar een aantal dingen blijven daar geheimzinnig. Uh, maar de apps worden natuurlijk sowieso uh, gebackupt of uh, blijf je kunnen gebruiken. Uh, omdat je ze al één keer gekocht hebt, zijn ze in de App Store ook al van jou. Dus je kunt ze altijd ook herdownloaden uit de App Store. Ja, dat. Maar er is nog een ander verschijnsel. En uh, hoe ik het voor elkaar gekregen heb, vragen we niet. Uh, Inge en ik hebben allebei een iPhone zitten op hetzelfde Apple account... Nou, haal ik een app op, die installeer ik. En een fractie later staat die ook bij Inge op de uh, iPhone. Terwijl ze hem misschien helemaal niet wil hebben. Als zij hem weggooit, blijft hij bij mij staan. Maar als ik iets installeer, dan komt het er bij haar dus ook onmiddellijk op. Ik denk dat dat de uh, automatisch downloaden van apps-instelling is bij je. Moet hij allemaal even goed zeggen hoor: uh, bij je App Store. Uh, instellingen. Ah, volgens mij klopt dat wel wat Dirk zegt. Daar heb je ook ergens een soort synchronisatieinstelling over uh, gekochte apps of aangeschafte apps die je ergens anders downloadt. Wij hebben dat ook allebei uitstaan, Marga en ik. Dus dat, uh, dat gebeurt bij ons niet. Oké, okay, ja. nou goed. Ja, het is op zich, uh, als je het weet is het niet erg, maar het zou niet nodig zijn. Ik zal dus naar kijken. Ik zou dan zeker niet met mijn vrouw willen delen. Hou op zeg. Dan moet ik de boerzoeksvrouw app en de tros- app en de libellen... Nee, dat, <lacht> dat ga ik helemaal niet trekken. Bij ons staat het gelukkig ook uit. <lacht> ik, ik ben daar nogal, uh, nogal karig mee hoor, want ik hoef niet zoveel van die nieuwe apps. Ik heb bovendien veel te weinig geheugen voor al dat gedoe. En ik geef er allemaal niks om. Uh, het enige is soms dan wil je inderdaad eens even iets hebben en dan, uh, nou ja, dan komt het er bij haar ook op, ja. Oké, okay, Nancy is weer in de house. Dus zijn er nog vragen over de slimme afspeellijsten? Of uiteraard nog andere korte dingen over de... Cloud is ook prima voor mij betreft. Ik denk ik wacht nog even wat langer of Nancy aan de buurt komt. Maar nee, dat gebeurt niet. Oké, okay, Nens, uh, dan gaan we verder met jouw gratis braille type app. Uh, kunnen we die niet beter doorschrijven tot volgende week? Dat vind ik namelijk wel prettig. Dus uh, als dat kan, graag. Uh, waar ik het over wil gaan hebben zijn er twee. Uh, voor degene die dan volgende week uh, meeluisteren en het misschien even willen bekijken: pet uh, B R-A-I-L-L-E, P-A-D. Een pad van Claudio Gag Gigida, ook een Italiaan in ieder geval want er zijn meerdere Braille pads, maar dit is een gratis en dan is er nog eentje die heet Braist en, of Braist of het ligt eraan hoe je het uitspreekt B-R-A-I-L-L-I-S-T ook een gratis dus die wilde ik graag doorschuiven wat mij betreft prima dan pik ik het volgende item op uh, waar ging dat over? Over WhatsApp. Ja, daar ging de vorige keer wat mis. Dat ging met cookies niet helemaal lekker en of die internetverbinding was niet lekker. Uh, ik hoop dat het nu beter gaat. De WhatsApp. Wat vind ik er leuk aan? Uh, op zich is het niet echt een heel bijzondere app. Dat, dat, valt op, dat valt eigenlijk wel mee. Wat ik er bijzonder aan vind is dat hij uh, gebruik maakt van nieuws uit allerlei bronnen. Er staat echt van alles en nog wat. Uh, in dat ding. Wat kiezen? Instellingen, instellingen, tolerantie, contacten, telefoon. Kijk of we hem ook nog zien van Wappshop. Ja. Wappshop, recent. Klopt. één van drie. Je kunt een uh, account aanmaken of je kunt hem inloggen. ...naast je Facebook-account. Ik weet niet zeker of dat een Facebook-account moet zijn. Dat was het, bij mij was het dat al, dus dan gaat het het snelst. En dan krijg je ook... Um, ...berichten... ...als er... Uh, uh, uh, uh, ...nieuwe filmpjes zijn in de categorieën... ...die jij leuk vindt. Favoriet recent. Knop 1 van 3. Favoriet... Ik, ik kijk naar de interface. Je hebt links onderin favorieten. Nou, dat zijn gewoon dingen die je wil onthouden. Kort lijstje. Vrienden. Top. Top. Zo, waarom stotter jij? Favorieten. Vrienden. Top. Twee van vijf. Vrienden, daar kun je vrienden volgen en kijken wat zij gezien hebben als ze dat aangeven met ratings. Geselecteerd. WhatsApp. Top. van vijf. WhatsApp, dat is het hoofdding. Zoeken. Top. Vrienden van vijf. Zoeken kan op uh, categorie en met woorden. Instellingen. Top. 5 5. Nou, instellingen heeft het niet zo heel veel te vertellen. Ik tik het even dubbel. Instellingen, koptekst. Ik pak hem bovenin. 1632. Start oh. het instellingen, tv, koptekst. Verbind tv. Verbind TV. Ik weet niet wat het is. Uh, ik heb het even opgezocht of ik er wat over kon vinden. Maar wat ik daar vermoed dat er kan. Wat is een beetje aangegeven in de fora. Is dat je kunt koppelen met een Apple TV om het op een grote tv af te streamen. Social. poptext Nou, social. Verbind met Facebook. Verbind met Facebook. Volg je vrienden. Volg je vrienden. Over WhatsApp. Help in uiteindelijk. Voorwaarden en privacy. Copyright. Stuur feedback. Dus daar staat niet zo heel veel spannend in dat instellingen ding. Ik ga terug naar het WhatsApp, WhatsApp ding. Die heeft bovenin drie knoppen. Recent. Knop. recent. recent. Geselecteerd. uitgelicht knop, uitgelicht, Populair. Knop. En populair. Ik ga even bij recent kijken. Recent. Knop. Geselecteerd. Recent. één van drie. Dan veeg ik naar rechts toe. Voorbij die knop even. Populair. Knop. Telegraaf buitenlandse aanval op danslegende. Vandaag Telegraaf bv brievenflits. Nispos. Vandaag 16.6. Brievenflits. Nispos. Autovisie. Autovisie. Report. De toadwee. NOS journaal. NOS journaal. Vrijdag 18 januari 2013. 16. Vandaag 16. Geen omschrijving. Dus je vindt, je vindt daar zowel stukken uit de Telegraaf over een brievenflits als het NOS journaal. Of Aflevering 13. Vandaag. Telegraaf binnenland. r video relativeert. Als de Denkwoord. Vandaag. 15:56, 56. r video relativeert. Als de Denkwoord. Nu kunnen video's uh, echt heel visueel zijn. Maar het kan ook heel best zijn dat het gewoon uh, een stuk cabaret is. Of een, of een verhaal waar ook beelden bij zijn. Nou als ik deze eens even pak. Nieuws politiek. Telegraaf binnenland. r video. Relatief de. 11 steden, toch? De en... jongens van die niet eens meer op beeld. de volle De Hongkong. het, niet? het en, en die Hollanders die zodat er een toch komt. Nou, op die Nou, hij is niet goed te verstaan, maar dit waren wat Friesen die. de Nederlanders gek maken over. Uh, het niet doorgaan van de lft tocht. Het kan ook zijn dat je bij filmpjes op YouTube belandt en daar kun je dan kiezen uit HK en HQ. Nou, ik neem aan dat het voor lagere kwaliteit en hogere kwaliteit staat. Dat is dan het linkje wat je moet dubbeltikken. En soms moet je de naam van de film nog een keer dubbeltikken, wil die gaan starten. Wat wel een beetje vervelend is, is dat bij een videootje als je er eentje afspeelt... 83% populair... Nog. Ik kijk even onder populair. En dan moet je even nadenken. Borgen de deugd in het midden. Gistknop. Borgen de deugd in het midden. Gisteren. Wie is de bol? Wie is de bol? Donderdag 17 januari 2013. 20. 30. Gisteren. 20 30, spelprogramma waarin 10 bekende Nederlanders geld kunnen verdienen met het uitvoeren van opdrachten. Richting pen je lettersbordje detector. Dat is geen. Ik aflevering. TV. FTV. Kijk even of ik een filmpje zie waar ik. Zeg een doofkoning en af algemene afwisseling het Wat zeker weet dat op YouTube. Vandaag, 14.55 55. auto Ik start even die... Wie is de mol? tot die rettelie. ik richting penjeren. Wie is de mol? Wie is de mol? Ik tik hem dubbel. Wie is de mol? Wonderdag, 17 januari. Wie is de mol? Wie is de mol? Wonderdag, 17 januari 2013. 20, 30. terug terugknop. Wie is de mol? Wie is de rol? Donderdag, 7 januari 2013, 20.30. Koptekst. Kijk of deze automatisch gaat spelen. Knop. Ik denk het wel. Lo ja, hij is loading. Track 0.3 seconden. Of video. Doe dan tijdens de uitzending. Video live.avo.nl en misschien... Nou, wat je... Pasen, knop. Ik paveer hem even. Ho, oh, hij wil... Dat is één nadeel bij de videoplayer. Soms moet je een ding dubbeltikken. Dat heb je ook bij de dunknop wel eens. Uh, maar deze gaat wel spelen. Wat die videoplayer onder iOS 6 ook doet, is dat die... Uh, er staan een aantal controls om dat beeld heen. En als je hem langer dan een aantal seconden niet aanraakt, dan wordt die beeldvullend automatisch. En dan zijn dus die control dingen weg. Die uh, vorige knop, playknop, pauzeknop, volgende en done. En ook de trackpositie is dan weg. Dan moet je dubbel ergens midden op de video en dan komen ze weer terug. Er is ongetwijfeld nog veel meer over te vertellen. Maar. Ik wilde ook even laten zien dat dat ding het gewoon kan doen. Uh, zo heel af en toe kom je met WhatsApp op een, uh, WhatsApp op een, uh, op een andere site uit. Dan uh, is het wel lastig om die video's aan de praat te krijgen. Maar er staan ook hele films op zo af en toe. Dus het lijkt een uh, platform waar veel mensen op kijken. Je hoort het overal. En ja, als er veel mensen op kijken zijn er dus veel... Organisaties of mensen die daar bereid zijn filmpjes te plaatsen. Oké, okay, ik geef de mic vrij voor vragen. Ja, ik heb een vraag, want uh, het, het lijkt steeds alsof je zegt WhatsApp, what's maar dat is het niet. Het, het is geloof ik iets van WAWP p of zoiets. Uh, ZAP of zo. Ja, sorry. Je schrijft het -A -P -P z a -P -P, geloof ik. Uit mijn hoofd, ik ga hem even spellen. Of die W. Ja, W-A-P-P met een hoofdletter W en een hoofdletter Z-A-P-P. Ja. En is het zo dat hij het onder 6.01 veel beter doet dan onder 5.11? Want ik heb hem daar geprobeerd. Nou, ik, ik vond het verschrikking. Ik weet niet of het aan 6.01 of aan 5.01 ligt... Het, het, het zou kunnen. Uh, het kan ook gewoon het netwerk zijn wat, wat af en toe slecht is. Want uh, de vorige keer toen ik hem wilde presenteren, wilde het ook helemaal niet lopen. Toen ging het echt helemaal nergens over. Vloog hij alle kanten op. Dus je zou het gewoon nog een keer een kans kunnen geven. Ja, ik herinner me uit die tijd ook, Astrid, dat jij in het forum ook zei dat een bepaald programma niet te vinden was. Ja, en toen is het mij ook weer even ontschoten. ...maar toen heb ik ook een keer gezocht... ...in dat webshopje... ...maar dan met een heel enkel steekwoord... ...en toen vond ik die aflevering uiteindelijk wel... ...ik weet niet meer welk programma dat ook weer was... ...het was een van die quizzen van de tv... ...van de, van de VARA. Per seconde wijzer was het? Ja, per seconde wijzer of, of, of die andere... ...en toen heb ik op seconde gezocht... Op, ...op wijzer en toen kwam hij wel tevoorschijn... ...de laatste aflevering, dus hij kwam wel... ...en ik heb ook nog wel een leuke aanvulling... ...al heb ik het zelf nog niet uitgeprobeerd... ...dat verbindt met tv... Dat uh, is heel leuk. Dat zou ook met de computer kunnen, las ik. Het is namelijk zo... Uh, ...wij hebben een vrij moderne tv... ...maar goed, we moeten dan nog een keer een toetsenbordje aansluiten... ...en dan moet je naar NetTV en dan moet je dingen gaan intoetsen. Je moet dan gaan naar de website www.wapsapp... ...dus zoals Dirk dat net gespeld heeft.tv Dan kom je op een website... En op die website, daar staat een verhaaltje over webs, wat, WhatsApp, WebSap, weet ik veel hoe je het noemen moet, en in ieder geval daar kun je zoeken, ergens op die website staat dan een code die jouw computer of die tv die je dus daar inlogt van die website heeft gekregen, een 20-cijferig nummer of zo. En bij verbind met tv kun je dat nummer dan invoeren. En dan zou vervolgens alles wat jij via uh, WhatsApp afspeelt, dat zou dan via de tv of de computer zichtbaar worden op het scherm. Dat uh, zal niet heel geweldig voor kwaliteit zijn, verwacht ik. Want het gaat natuurlijk uh, via het internet allemaal. En uh, nou ja, dat, uh, dat is dan eventjes de vraag. Maar het is best leuk om een keer uit te proberen. En dat gaan wij hier ook zeker nog een keer doen. Ik ben benieuwd wat eruit komt, dat is uh, leuk. En wat de beeldkwaliteit van internet betreft... ...ja, er zijn tegenwoordig wel heel, steeds meer heel snelle uh, internetlijnen. Je kreeg bijvoorbeeld een update uh, aanbod van xs voor All naar 40 Mbit. Nou, daar kun je wel tv over kijken hoor. Maar uiteraard is internet net zo snel als het dunste pijpje wat er ergens tussen zit. Dus. Uh, Oké, okay, nog meer vragen hierover. Dat zou dan bij ons wel eens de draadloze verbinding van de router die betrekkelijk ver weg staat bij de tv kunnen zijn. Want daar heb ik geen kabel tussen, want dat uh, ja, daar moet nog zo'n hele lange aan gaan leggen en dat schiet niet op. Oké, okay, dan heb ik nog een klein appje waar uh, ook als ik hier naar gevraagd werd en waar een discussie over was, over uh, in de VOA forum, in het VOA forum. En dat is om snel en makkelijk en soepel e-mails aan meerdere mensen te kunnen versturen met een groepsnaam. Als je zoekt op uh, groep e-mail of dat soort dingen, dat hebben we wel eens eerder gedaan. Dat was een, een heel mooi ding wat heel veel kon met multiple accounts en met templates en met echt van alles en nog wat. Waar ik zelf uh, wel blij van werd eigenlijk. Dit is een wat simpelere variant. Uh, wat in feite gewoon zegt maak een groep aan uh, geef hem een naam hang de mensen aan en op het moment dat je zo'n groep dubbeldikt kun je um, er e-mail heen sturen of e-mail of sms uh, als je deze app wil zoeken moet je zoeken naar contacts c-o-n-t-a-c t-s groups g-r-o-u-p-s free dan is het de tweede van onderen. Als je gewoon op uh, groups free zoekt of contact groups, dan vind je echt uh, ja, 14, 1500 apps ofzo. Dat is gewoon krankzinnig. En dit ding is van QRscanit, geloof ik dat ze heet. QRscanit. Ik klik hem dubbel. Ik heb de, goedkope, of de free versie genomen, ik ga het verder niet gebruiken, dus ik had zoiets van, nou, dan uh, ben ik zunig en geef ik er ook geen 89 cent aan uit. En er staat bij het commentaar dat je maar, uh, dat je 10 groepen van ieder 10 mensen mag aanmaken. Volgens mij mag je maar 2 groepen aanmaken die al voorgedefinieerd zijn en mag je daar wel mensen aan toevoegen. Mm, ...en ieder die het echt een leuk concept vindt, en nou, die moet hem dan maar kopen en kijken of je daar dan meer groepen in mag zetten. Even kijken. Groups, context. Ik heb hier groups. Nee, nee, knop. Daar kan ik een groep add maar er staan er al twee in, dus dat gaat nu niet. Familie. familie. Right. Work. Nou, ik tik work. Nou, familie. ik pak family, familie, tik ik dubbel. Familie. Familie. Context. Edit. Knop. Familie. Nul no contact, e-mail knop, tekst knop, tired of spam emails. mails tired of spam emails, nou dat is dan weer de reclame die bij de gratis versie zit. Je hebt dus een, uh, een bewerk, een edit knop. Je hebt het aantal contacten wat er in de groep zit, dat zijn de nul in dit geval. En je hebt um, een e-mail knop en een tekst knop, een sms. Familie. Ik ben weer boven het scherm. Edit, ik dubbeltik de edit -knop. Familie, context, knop. Daar komt een done knop. Nul no contact. No no Die kan ik dubbeltikken. No Familie, direct, knop. Ik kom in mijn contactenlijst. No context, knop. Search, zoekveld. Daar kan ik zoeken om... Te zoeken in de contactenlijst dat hij daar een beperkter lijstje van maakt. Nou, ik ga dat doen. Ik zoek naar mezelf. Zoekveld. En ik ga rustig kijken van boven naar beneden. ]aciones. D van de velden ad accessibility.nl hoofdletter B, coptext D oh. van de velden ad accessibility.nl Die wil ik hebben. Evelien Israël, oh. hoofd B van de velder ad accessibility.nl de zie ik hem dubbel. Hoofdletter B, coptext D van de velder ad accessibility.nl Hoofdletter B, coptext Evelien, hoofdletter E, Copter, Logera, hoofdletter S, Copbernaad, hoofdletter V, Coptext, Erik van Erik velden van de... En die tik ik dubbel. Ik veld ervan u. Nou hoop ik dat ze geselecteerd zijn. Hij zegt. Het. Hij zegt het niet. Hij zegt dus als... Dat is nul contact. Zoek hey. zoekveld. Table index. Aanpas bij ik vullen Table index. Zoek kleertekst. D. En als ik jou dan klue. Zul, zoekveld, kleerte. Zoekveld, beweeg mij. tekenmodus, zet. Of is hij zo beperkt dat ik hier helemaal niet, dat ik alleen maar? Ik ga even via de index naar de V. Hij blijft in nul contact schrijven. Dat vind ik vreemd. Ik pak even die andere groep waar ik. mee bezig was geweest. Daar heb ik al drie contacten in zitten. Daar wou ik het wel namelijk. voor Zoekveld accessibility. Kijk, hier heb ik gewoon contacten bijgezet. Uh, als ik hier één scherm terug ga en daar voor edit kies, wordt ik terugknop. Wordt. Zo. Wordt. Drie contact. Antispan voor klik wat doen? Nou. Ja, moet ik hier voor edit kiezen in dit scherm? Wordt context. En dan kan ik hier hopelijk Wordt. Klik contact. ...contacten aan toevoegen... ...accessibility, geselecteerd... ...Jan Achterberg, iPhone Adja... ...wer gaan we ...nou bijvoorbeeld... ...iPhone AdjaRhoogroops.com... ...iPhone AdjaRhoogroops.com... nu selecteert hij hem gelukkig wel... ...en bovenin heb ik er vier contacten staan... ...in plaats van drie... ...nou, wat nu de lol eigenlijk is... ...ik ga terug naar het beginscherm... Daar kies ik voor de workgroep. Ik kies voor e-mail. E-mailgroep. Standaard staan alle mensen van een groep aan, maar ik kan bijvoorbeeld nu zeggen... Nou, van Abel heb ik geen e-mailadres, dus... Veselecteerd. Jan Achterberg. Jan Achterberg. Veselecteerd. Iconen-Akjaar-Hofroeps.com Iconen-Akjaar-Hofroeps.com Nou, stel die Jan Achterberg wil ik toch niet. Veselecteerd. Jan Achterberg. Abel. Jan Achterberg. Jan Achterberg. Jan Achterberg. Nou, die is... Uh compose. Knop. Geselecteerd. Ik dubbeltik op Compose. -ze Veselecteerd. Oh. Compose. Knop ook dus neem de console. Dan nu in een standaard e-mailbericht. E-mailbericht. Dus hij stuurt. Dan C en nog twee. tekstveld. Dus hij gaat aan iphone@hoogroops.com en nog twee uh, mensen. Hij ondersteunt ook mensen die meerdere e-mailadressen hebben. Dan gaat hij dus vragen aan welk e-mailadres hij moet gaan versturen. Nou ja, zo'n ding kun je bijvoorbeeld gebruiken om uh, als je een nieuwjaarswensen wil versturen. Of een, aan je familie snel aan allemaal iets wil versturen. De groepen zijn redelijk makkelijk onderhoudbaar. Ik weet niet hoeveel beter de koopversie is dan de niet gekochte versie. Maar hij is toegankelijk en uh, ja, werkt volgens mij redelijk naar behoren. Ik geef de microfoon vrij voor vragen. Dat is hartstikke mooi. Dan was het dus of saai of duidelijk. Eén van twee. Dat weet je nooit. Maar ik hou het maar op het laatste. Uh, gaan we door naar het volgende stukje. Uh, iemand die nog wat beleefd heeft of wat leuks heeft te melden. Dat kan ook over de stemmen gaan waar we aan het begin uh, over bezig waren. Van wie vindt wat de mooiste en waarom de mooiste stem. Ehm... Um... Ja, daar wil ik wel wat over zeggen eigenlijk. Ik gebruik zelf die uh, vlakke stem. Die heb ik onder 5 ook altijd al gebruikt. En de reden waarom ik die gebruik is omdat ik hem zo lekker snel kan zetten. Ik weet dat die best een hoop nadelen heeft bij het intypen en zo. Uh, bij de E en de R en de N en de M en zo. Maar die neem ik even voor lief. Um, omdat ik hem dus gewoon zo lekker snel kan zetten. Dat vind ik het voordeel van die vlakke Xander boven ons Belgische mevrouw. Nu moet ik daarbij zeggen, ik lees ook allemaal mail op de iPhone, dus dan lees ik er heel veel mee. Uh, dus dan moet het ook wel snel nou gebeuren, anders dan uh, schiet het nooit op. Je um, hoort uh, de laatste tijd uh, steeds meer over de zogenaamde QR-code. En er zijn ook uh, appjes uh, waar je die mee kunt lezen. Uh, hoe herken je. ...of iets een QR-code heeft. Nou, hoop ik dat mensen nog eens om te reageren. Ik hoorde iets over QR. Dat had je eigenlijk wel wakker moeten schudden. Daar ben jij van, toch? Ja, inderdaad. Maar ik weet niet wat de vraag was. Die, die kon ik niet goed verstaan. Hoe je kunt zien of iets een QR-code is, vroeg Frits volgens mij. Dat klopt, ja. Een QR-code is eigenlijk gewoon een, een, een barcode, zeg maar. Daar kan je het een beetje mee vergelijken. Ehm... Um... Je kunt het uh, zien, Kun je, zi ja, je herkent het eigenlijk gelijk, De, maar ja, als je niet weet hoe het eruit ziet of je kan het niet zien, dan heb je, uh, je hebt speciale scanners die kunnen uh, alle soorten QR-code zeg maar, scannen en dan hoor je zelf of het wel of niet QR-code is. Ik weet niet of dat de, vraag, de antwoord is waar je naar zoekt. Ja, ik denk ook een beetje, tenminste dat is ook mijn, mijn gedachte. Van, van hoe weet je nou, hoe kun je nou vermoeden dat ergens wel een, een QR-code zal staan? Uh, waar mag je ze verwachten? Ja, inderdaad, uh, dat moet je maar weten, ja. Oké, okay, dat snap ik. Ja, um, dat is ook logisch natuurlijk. Uh, dat weet je dus niet, tenzij uh, je scanner over het hele blaadje haalt... Uh, wat je kan doen, want je kunt QR-code best voor hele praktische dingen gebruiken. Is voor als je zelf QR-codes genereert. Dat je bijvoorbeeld een plakbandje opplakt. Zodat je voelt waar de, waar de code zit. Dus uh, nou ja, als jullie dat interessant vinden. Kunnen we het wel eens een keertje over QR-codes gaan hebben. Want het, je kunt er praktische dingen mee. Ja, je zou het dus gewoon kunnen gebruiken. Zoals dat ding, uh, hoe heet dat ook weer wat laatst in de markt gekomen is. Dat je zo'n stikkertje op je... Uh, Diepvriespakketjes plakt en dan uh, kon je daar een het stekje inspreken op dat apparaat. God, hoe heet dat die nou ook weer? Albin heeft het, uh, heeft het nog verkocht met Jaap. En uh, dan kan je dus uh, zeg maar horen wat er... Uh, ja, later kun je die, die memo zeg maar weer afspelen door het apparaat voor de... Uh, sticker te houden. Dat zou je natuurlijk ook dan met een QR-code neem ik aan uh, kunnen doen. Dan kun je dus die tekst die je daaraan koppelt uh, die kun je zeg maar uh, terughalen door, um, uh, door zeg maar, je, je iPhone weer voor dat etiketje met die QR-code te houden. Het apparaat wat jij bedoelde heet de PenFriend. en de, de rest van het antwoord laat ik voor Nens. <laughs> Ja, nee, inderdaad. Je kan er veel meer dan alleen een uh, uh, tekst aan hangen. Er kunnen mails aan hangen, je kunt telefoonnummers eraan hangen. Maar uh, ik denk dat dat uh, handig is als je dat echt interessant vindt om dat gewoon eens uitgebreid uh, te bespreken. Oké, okay, dan is het voor mij leuk om die voor de volgende keer er maar eens een keer bij te trekken. Dan gaat de volgende keer dus ook over uh, de backup in de iCloud en over QR-codes en over de braille apps van Nancy. Dan heb ik ook nog een, uh, een vraagje. Ik weet niet wie dat net uh, was, maar die hoorde ik uh, iets vertellen over uh, als hij een app downloadt... ...dat hij ook bij zijn vrouw automatisch uh, op de iPhone komt te staan. Um, nou, ik heb toevallig een iPhone en mijn vrouw heeft ook een iPhone. Uh, wij hebben allebei een apart uh, Apple ID-account. Um, mijn vraag is, kan je dat samenvoegen? Kan je daar dus één account voor maken? Ja, blijkbaar wel, omdat uh, ik weet niet meer wie dat, wie dat vertelde, maar die hebben dus één account. En hoe zit het dan bijvoorbeeld met je, met je te goed wat je hebt staan op je, op je, in je iTunes? Uh, uh, hoe noem je dat? Nou, in ieder geval je, je, je download te goed, zeg maar. Um, als uh, uh, ik dus een bepaalde app download, die, uh, die, die je geld kost en mijn vrouw doet dat ook. ...moeten wij dus nu apart uh, uh, betalen. Hoe zit dat dan als je, dit, uh, uh, als je één account koppelt? Hoe zit het dan met je download uh, uh, te goed? Is dat gewoon eenmalig of wordt dat dubbel afgeschreven? Wordt uh, eenmalig afgeschreven. Je kunt uh, voor zover ik weet geen accounts samenvoegen. Uh, dus dan zul je op een gegeven moment één account gewoon leeg moeten gebruiken... ...en samen op het andere account verder gaan. En... Dan mag je wel uh, mekaars, uh, nee, mag je dus allebei dezelfde uh, apps downloaden. En als de ene een app koopt, dan is die voor de ander ook al betaald. Ik geloof dat dat tot uh, vijf verschillende apparaten mag. Waarbij apparaten volgens mij gedefinieerd zijn als iPhone, iPod, iPad, uh, Mac en andere Mac-PC's. En je mag dat, dacht ik, wel op meer iPhones doen. Maar dat, ik weet niet zeker of dat er ook meer dan vijf mag. Dat, dat, dat uh, vertelt mijn verhaal niet. No. Um, ja, daar wilde ik bij aansluiten. Inderdaad, je kunt uh, gewoon op één iPhone. Kun je natuurlijk wel meerdere, um, hoe noem je dat? Meerdere accounts gebruiken. Dus je kunt wisselen tussen accounts. Dus um, Als uh, Dirk bijvoorbeeld een uh, app heeft gekocht. Uh, dan log ik in op zijn account op mijn iPad bijvoorbeeld. En dan kan ik... Uh, dat appje gebruiken, zeg maar. En op mijn uh, toestel installeren. Dus dat kan ook. Ja, maar je kunt dan niet updaten uh, zonder in mijn account te zijn, geloof ik. Dus, de, dus als jij met drie, vier, vijf accounts allerlei apps gaat rouzen bij uh, allerlei mensen. Dan roep je over jezelf al wat ellende af, volgens mij. Want dan moet je dus uh, al die vijf accounts ook af als je allerlei updates wil gaan doen. Ja, daar heb je gelijk in. Maar ik uh, winkel alleen bij jou, hoor, Dirk. Ja, dat zal wel. Ik weet niet of ik nu aan de beurt ben, want ik, ik wou nog drie dingen doen, zeggen. Ja, jij bent altijd aan de beurt, toch? Ben ik bel op los. Nou, ten eerste is afgesproken dat we volgende week zou Tom Blind Square behandelen. En dat zou ik erg fijn vinden als dat door kan gaan. Tweede is, ik heb uh, een appje gev gevonden. Dat is waar ik, ik hou erg van, verklarende woordenboeken. Dat heet woorden.nl en dat was gratis. En het is een, een betrekkelijk klein, verklarend Nederlands woordenboek. Dat is één. En ten derde heb ik, dat stond bij Daniel, Kalendarium uh, calendarium heet dat. Dat vind ik heel leuk, dat is geschiedenisappje. Maar daar staat dus niet alleen de dag van vandaag. ...en hoe laat de zon opgaat en weet ik veel wat... ...maar ook wat er op die dag uh, een, in een aantal jaren is gebeurd... ...dus het is wel in het Engels, ik heb uh, Daniel daarvoor ingezet... ...maar uh, ja, ik vind het leuk omdat het uh, geschiedenis leuk vindt. Ja, ik neem aan dat, die, uh, uh, dat Tom volgende week Blanchever uh, gaat doen... Hij heeft zich een hele week de tijd om daarmee te oefenen... En die geschiedenis-app vind ik ook wel gratis. Oh, nou, hoe mij toch? Die geschiedenis-app vind ik ook wel grappig. Weet de namen van die uh, apps nog even een keer spellen? Schrijf ik ze mee, dan uh, ga ik ze halen. Dus die twee laatste die je noemt. Ze zijn allebei gratis. Ik weet niet zeker of die woorden-nl nog gratis is. Dat Die app heet Woorden-nl. En die andere heet Calendarium en die was ook gratis. Die heet, spreek je C-A-L-E-N-D-A-R-I-U-M. En er zijn er geloof ik twee. Je moet volgens mij de eerste hebben. En het is allebei 6.0 of hoger. Ja, dat ga je wel steeds meer krijgen. Uh, dat er apps uitkomen voor, uh, voor 6.0. Dat is gewoon onvoorkombaar. 6.0 schijnt uit program programmeer oogpunt een hoop meer leuke, leuke dingen te kunnen dan uh, 5.0. En ja, het grootste deel van uh, denk ik alle iPod en iPad benden die verkocht wordt is zeker 6.01. En ja, heel veel mensen updaten gewoon altijd. Dus wij zijn maar een heel kleine groep die mogelijkerwijs niet update omdat Ik stem zo beroerd is. Maar ook wij moeten er op een gegeven moment denk ik aan geloven. Oké, okay, nog andere. Want we naderen de volreep weer. Ja, ik had nog wel een vraagje. Uh, ik heb uh, ontdekt dat ik ineens weer kan chatten. Dat kon uh, de hele tijd niet hier. En ik heb ook wat probleempjes met mijn uh, firewall van AVG. Dat uh, had ik ook al in de, in de chat gezet uh, straks. Maar ik kan me voorstellen, dat was in de tijd dat Ruud uh, al aan het praten was. Ik denk, misschien heeft je dat nog meegelezen en kom je er nog op terug. Ja, daar hoef je niet op terug te komen overigens. Alleen op de opmerking die ik daarna maakte. Ik zou het wel grappig vinden om, uh, ja, misschien kan iemand er nu sowieso even iets over zeggen. Maar ik zie, ik gebruik tweetlist om uh, tweets ja, te lezen. Uh, Twitter doe ik niet zo heel veel, maar lezen doe ik toch wel redelijk. Uh, en Tweetlist geeft als jij een link opent, uh, opent die, die in standaard in Readability. Dat is een uh, mooi appje wat gemaakt is om websites beter leesbaar te maken. En Nou heb ik dat van de week eens gedownload, maar dan moet je eerst weer een account aan gaan maken enzovoorts. Maar dan kun je allerlei webpagina's kun je dan naar Readability verplaatsen. Of uh, je eigenlijk in Readability bewaren moet ik eigenlijk zeggen. Om later te lezen. ...waardoor ze gewoon een hele prettige leesbare layout krijgen... ...waar ik ook allerlei dingen bij zag staan als contrast en lettergrootte. Dus ik vraag me eigenlijk af van, kennen mensen dat? En zo ja, uh, is het voor ons ook uh, een toegevoegde waarde? Als ik die paginaatjes die dus in tweetlist geopend worden uh, als voorbeeld mag nemen... ...dan heb ik de indruk dat dat best wel eens een... een, een ...handige app zou kunnen zijn voor ons. En ik kan het natuurlijk zelf gewoon eens gaan proberen als ik dat denk. Maar ik vroeg me even af van zijn er hier al mensen die daar ervaring mee hebben... ...en kunnen we daar wellicht ook een keer een onderwerp aan wijden? Dat kan wat mij betreft uh, zeer zeker. Ik heb de readability app Poe uh, een week of twee opgehaald. En ik vond het een rampending eerlijk gezegd. Met allerlei rare toeters en bellen. Ik heb zoiets van nou geen mij, maar gewoon een browser. Uh, ik schrijf hem op de lijst en uh, dan gaan we gewoon even een keer naar kijken. Oké, okay, maar zijn er mensen die tweetlist gebruiken, want daar heb ik, ik, bedoel, ik wist niet van het bestaan en dat gewoon wel eens, want dan zijn die paginaatjes, worden volgens mij juist van een hoop toeters en bellen ontdaan, waardoor ze ook voor ons waarschijnlijk veel beter leesbaar worden. Een beetje uh, uh, skiplinkachtig zal ik het maar noemen. Ja, dat zou mij aan moeten spreken. En daarom had ik hem ook opgehaald. Uh, ik gebruik zelf wel tweetlist. Maar ik heb nooit uh, tweetlist pagina's in readability gekeken. Ik, uh, ik schrijf het op de lijst en ga het uitzoeken. Als je bijvoorbeeld die optie van uh, drie keer uh, een, een, een tweet aantikken. Hè, dan krijg je zo'n sommier uh, zo zo lijstje van, uh, van de mogelijkheden. En een van de mogelijkheden is dan de link aanklikken. En dan zegt die, he, geeft hij twee opties. Uh, open of or, open in uh, Safari. En als je die eerste optie ...pakt, dan opent hij hem dus in Readability. Ik ga het zien, ik ben uh, heel benieuwd. In ieder geval bedankt voor de tip als dat goed werkt. Ik heb ook uh, misschien nog een leuk, uh, leuk appje. Um, je hebt uh, zoals velen bekend, uh, app van de dag. En uh, pas geleden, ik weet niet meer waar ik hem tegenkwam. Dat is een programma dat heet App Event. A-P-P en dan um, E-V-E-N-T. En daar wordt ook, uh, uh, iedere dag wordt daar een gratis uh, uh, app aangeboden. En um, uh, ik hoorde, dacht ik, Astrid net zeggen over dat Woorden NL. Um, daar heb ik die Woorden NL ook van afgehaald. Die was toen, dacht ik, gratis en volgens mij kost je nu 1,79 euro uit mijn hoofd. Maar dat is wellicht ook een, um, een idee: uh, app event. Dus een heel leuk uh, appje. Ik las uh, zaterdag in, uh, bij de iPhone Club dat die app gratis was, die dag. En uh, ik heb hem uh, niet eerder dan maandag of dinsdag uh, kunnen ophalen, want uh, toen had ik pas geüpdate, Maar het was hij nog steeds gratis. Oké, okay, leuke app. en leuke tip. Ik zie dat het inmiddels tien over vijf is. Ik denk dat we nu gewoon echt gaan afsluiten. Anders kunnen we net zo goed doorgaan tot de volgende week. Misschien moeten we gewoon eens een keer een vraag. uur marathon gaan houden. Kijken hoe lang we het kunnen maken. Maar dat gaan we niet deze week doen. Ik uh, ga weekend vieren. Tenzij er nog iemand iets uiterst belangrijks, belangwekkends heeft. Wat gewoon echt niet kan wachten. Dan kan die nu. En dan heb je dus nog ongeveer tien seconden. Nou in tien seconden dan. Volgens mij is het wel leuk om hier ook even te vermelden. Maar de meeste mensen lezen het forum. Wie er echt ...geen genoeg van kan krijgen... ...kan morgenavond van 8 tot 10 bij live.duvelradio.be terecht. En daar mag je uh, allemaal inloggen via Skype... ...of liever gezegd je aanmelden via Skype... Uh, ...zeg maar als contact met het Duvelradio... Uh, uh, uh, uh, Duvelradio uh, Skype. En dan mag je daar dus uh, gezellig meepraten... ...en vragen stellen en antwoorden geven over apps... ...en wat al niet... Nou, dat is hartstikke mooi. Ik zou daar s'avonds niet zo gaan, aan beginnen eerlijk gezegd. Maar oké, okay, ik denk dat de anderen dat wel heel grappig vinden. Oké okay, dan nou jongens, dankjewel uh, voor jullie bijdrage en spontane toestanden. En antwoorden en leuke apps. Ruud bedankt voor het presenteren van de Brian Type in Braille app. En de rest een fijn weekend. Of Ruud uiteraard ook, maar allemaal een fijn weekend. En ik hoop dat jullie de volgende week weer zijn. Groeten